Wat moet werken, dat werkt nu ook. Dus uh, jullie kunnen genieten van Fella Kuti verder, het nummer Zombie. En uh, daar ben ik er zo weer. En dan gaan we zo meteen eens uh, iemand bellen. En dan gaan we straks gewoon aftrappen met uh, aflevering 46 van de Q5 Podcast Series. Go go you tell him to go Zombie zombie not go stop unless you tell him to stop Zombie zombie no go turn unless you tell him to turn Zombie zombie not go think unless you tell him to think Zombie or zombie Zombie or zombie Zombie or zombie Zombie no go go unless you tell him to go Zombie zombie no go stop unless you tell him to stop Zombie, no go turn unless you tell 'em to turn. Zombie, zombie, no go think unless you tell 'em to think. Zombie. Zombie oh zombie. Zombie oh, zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Tell him to go straight, na jara joro. No break, no jam, no sense, na jara joro. Tell him to go kill, na jara joro. No break, no jam, no sense, na jara joro. A joro, jaro, No break, no jam, no sense. A joro, jaro, Go and keep. Ja, ja, dat komt er al voor in het liedje. Jabulon, salut! Is het is gewoon ja, gaan regenen hier in het uh, hoge noorden. Het hoge noorden van uh, het Caribische eiland waar ik mij uh, bevind. Of zat ik nou op Rottermer plaat? Of was het nou Rotterdam oog? Anyways, het regent uh, op deze eerste kerstdag 25 december 2014. En uh, het is 6 minuten voor 5 in de middag. En uh, we gaan gewoon nog even lekker door. Geniet nog even van het einde van deze plaat. De zombie van Vela Kuti. Muito um simples, gente. Ik gewoon hoe deze gasten longen nog even leeg blaast. Zombie van Vela Kuti. En u luistert naar QFF Radio. En dan gaan we door met de volgende plaat. The Revolution Will Not Be Televised van Jill Scott Herron. Hier op QFF Radio. Mijn naam is Bavomet en het is vandaag 25 december 2014. You will, not be able to stay home, you will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog moths confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen, or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on the report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres.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 The revolution will not, will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Oh yeah, The Revolution Will Not Be Televised van Jill Scott-Heron. We gaan nu luisteren naar Magic Carpet Ride van Steppenwolf. Tellen we langzaam af naar het begin, de aftrap de kick-off van de 46e q 5 podcast-aflevering. Carpet Ride, hier vandaag op deze eerste kerstdag op Radio QVF of QVF Radio, 66.6 FM. En je luistert naar de 46ste QVF podcast. Mijn naam is Pavel Met en ja, uh, yeah, we zijn aan het aftellen. Te Dit is de voorshow, de voorpret. Carpet Ride van Steppenwolf. Ja, fantastische band. En uh, bands als Steppenwolf zijn er gewoon niet meer. Ja, ik bedoel, daar kunnen we heel lang over praten. Maar uh, ja, die zijn er gewoon echt niet meer. Anyways, um, ja, wat we zouden kunnen doen. We zouden zo meteen eens dus wat kunnen gaan bellen. Uh, maar voorlopig blijf ik even lekker wat plaatjes draaien. Tot er uh, wat meer cuefevers in de shoutcast zijn. Uh, ik bedoel, in de shoutbox. In de schreeuwdoos zijn. En um, dan gaan we eens even kijken, want ik geloof dat uh, Ben Mutter die uh, wilde misschien ook nog wel even wat van zich laten horen. En uh, nou ja, daarnaast uh, plaatjes, uh, muziek genoeg, zeg maar. En uh, straks nog wat grappen, wat fragmenten. Het, het gaat uh, gewoon een, een leuke 46ste aflevering worden. Maar we zijn officieel nog niet af, uh, zeg maar gestart met aflevering uh, 46, want daarvoor zul je eerst de, de intro tune uh, we moeten uh, onze, onze theme song uh, moeten horen. Uh, die komt straks. Voorlopig draaien we gewoon nog uh, wat lekkere plaatjes. En uh, een van die nummers is uh, Cat Scratch Fever van Ted Nugent. En ik zal jullie vertellen waarom ik die draai. Um, we got a scratching cat. We hebben hier een uh, straatkatje. Ik heb over verteld. Die uh, zwierf hier volgens sommige mensen al een paar jaar rond. En uh, ja, we zijn begonnen met voeren. Eerst voer neerleggen. Dat had hij dan op. En op een gegeven moment had hij uit onze hand. Toen nou ja, hebben we hem naar binnen gelokt. Heel langzaam. En uh, nou ja, proberen hem een goed huis te geven. Nee, maar, maar ja, goed, dat naar buiten gaan. Dat zit er gewoon nog altijd in. En soms mm, zie je hem twee dagen niet of zo. Dan komt hij ineens weer opgedoken. En dan maak ik me altijd wel zorgen om hem. Anyways. Hij, uh, hij gaat zich altijd heel erg krabben en heel erg schoonmaken op het moment dat hij weggaat. En ik heb eens dus even wat, uh, nou ja, wat informatie daarover opgezocht. En het kan te maken hebben met een soort verlatingsangst. En dat is dan toch alweer apart, want hij hoeft niet weg, maar hij gaat uit zichzelf weg. Dus, uh, nou ja, goed, het was niet die, die mij al tipte om te gaan kijken naar My Cat From Hell. Uh, dat ga ik dan ook, uh, na dat, nou ja, naast dat ik er al twee of drie nu heb gezien, ga ik er zeker nog een paar kijken. Want ik denk dat er wel wat... Uh, ja handige tips in zitten van uh, Jason Galaxy, Mr Jason Galaxy, alleen die naam al is echt uh, te cool. Anyways, um, ja, cat scratch fever van Ted Nugent, geniet ervan. Luisteren. Mocht jij een van die bijna 500 luisteraars zijn die luistert nu naar de livestream, Mac, come on en uh, kom eens met wat goede suggesties om uh, te bellen strakjes. Bedankt alvast. Een van die dingen waar ik ook aan werk, en dat is een soort dagelijks nieuwsbericht of zo, een soort nieuwsflash. En, ja, maar goed, dat is iets voor uh, in 2015 en dat is het dichtbij, dus uh, we zullen zien. Scratch Fever van Ted Nugent. Heerlijk, die rockmuziek uit uh, de jaren 70 en 80. Ik mag daar toch uh, graag naar luisteren. Uh, ja, ik kan er niks aan doen. Misschien is het omdat ik er uh, mee groot geworden ben. En mee opgegroeid ben. En uh, gisteren draaide ik al even een liedje van Van Halen. En uh, ik ga er... Uh, ja, ja, jullie raden het al. Ik ga er nu nog eentje draaien. Gisteren had ik het al even over Panama. Toen draaiden we Unchained. Maar nu gaan we Panama draaien van Van Halen. Uitschakelen omdat de muziek ze niet aanstaat. Well, oké, okay, good for you. Hé, hey, één luisteraar minder. Straks draaien we muziek die iemand anders niet leuk vindt en dan... Nou, zo blijf je bezig. Ja, hè? Ja. En uh, dat was Panama. Speciaal voor de liefhebbers van uh, Van Halen dat doen we er nog eentje. Ik zie inmiddels dat we de 500 luisteraars al gepasseerd zijn. Dus die ene die afgevallen is, daar zijn er 7 nieuwe voorbij gekomen. En we zitten inmiddels op 504 luisteraars. Jawel. En terwijl we 504 luisteraars live hebben op deze eerste kerstdag in 2014... gaan we luisteren naar uh, Running with the Devil van Van Halen. inside So tell me why can't this be love? Straight from the heart. Tell me, tell me why can't this, this be love? Tell me why. Why can't this be love? Van Van Halen. En natuurlijk niet Running with the Devil. Zoals ik ze net uh, aankondigde. Helemaal fout natuurlijk. Uh, sorry. Mea culpa. Goed, dat was Van Halen. Um, de liefhebbers die... Um, nou ja... Die hebben nu hun portie wel gehad en de mensen die het niet uh, leuk vonden, ja, jammer, de bammer, zeggen we dan. Um, goed, ja, even terug naar uh, vandaag, eerste kerstdag 2014, uh, 25 december om precies te zijn. En het is uh, 16 minuten over, uh, 5 in de middag en uh, we gaan naar de avond toe en dat betekent dat we ook bijna gaan aftrappen. Maar ja, eerst nog een beetje muziek. En uh, op deze Boxing Day, zeg ik dat goed? Even kijken. Boxing Day is toch al het eerste kerstdag? Hé, hey, dan moet ik het ook zeker weten. Hè? Dat is zo irritant. Dan, dan, moet, ik het, dan moet ik weer factchecken, checken omdat ik weer ga twijfelen aan mezelf. Uh, maar volgens mij is Boxing Day de eerste kerstdag. Boxing Day is a holiday traditionally celebrated on the day following Christmas Day. Eh, uh, date. They... Zie je nou wel. Het is dus wel tweede... Het is vandaag Christmas Day. Morgen is het Boxing Day. My ass. Goed. dag is het Boxing Day. Whatever the fuck. Ik zeg... Uh, omdat ik het zeg. Goed. We don't need your education. We don't need your education. We don't need your thought control. No. Oké. Okay. <coughs> Wat we wel nodig hebben is meer muziek. Op deze donderdagmiddag... Uh, 25 december. Christmas Day. En dus niet Boxing Day. Neem me niet kwalijk. En muziek. Ja, nou, Van Halen viel niet bij iedereen even goed in de smaak. Dus daarom nu een stukje van Vela Kuti nog een keer. Maar dan het nummer Water No Get Enemy. Van het fantastische album Expansive Shit Mocht je ooit in een platenwinkel staan en een, een vage platenhoes zien Met uh, blote Afrikaanse vrouwen achter een soort prikkeldraad En daarboven ja, in een paar schede letters Expansive Shit Koop dat dan Ik kan niet anders zeggen, koop You go use. Toba face bear. Oh, milo malo. If you want cook soup, now what are you good? Dat was Fella Kutie met Water No Gut Enemy. Heerlijk in deze voorpretshow, show, de voorshow, de pre-show van de 46e Q5 podcast, die zometeen gaat beginnen. We draaien lekker wat muziek. We kletsen over de dingen die gebeurd zijn. We bellen af en toe iemand, en <tacht> dat is de pre-show. Voordat het grote feest gaat beginnen op deze eerste kerstdag. Christmas Day. 2014 op 25 december donderdag om 17 uur 29 en uh, ja, er luisteren inmiddels 506 mensen uh, live mee op de stream. En uh, nou ja goed, voor de mensen die dit zeg maar later terugluisteren als podcast op hun iPod, op hun mp3 speler, iPhone, Android phone of whatever op je computer of waar dan ook... Er is dus een livestream, en die is bijna elke dag, de laatste tijd, live. Vanaf, eh, of qvf.nu, of covaterveroemd.org, of therealilluminari.org, of jabalon.com, of, er zijn zoveel manieren om ons te bereiken. Nou goed, anyways. ja. Muziek dan maar, want uh, we zijn nog steeds bezig met uh, dat wat we de pre-show noemen. En uh, tijdens deze pre-show draaien we leuke muziek. Uh, dus kan ik niet anders doen dan nog maar een mooi liedje draaien. En uh, dit keer draaien we een liedje van The Doors. People are strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women sing wicked.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 Het is het einde van de wereld, zoals we het weten. En ik voel me goed. En bemutter klaagt dat hij de stream niet kan luisteren. Is natuurlijk niet het einde van de wereld. Ik hoop dat je stream inmiddels werkt en dat je ons ook kunt horen... Ondanks dat dit het einde van de wereld is zoals wij de wereld kennen. R.A.M. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Oeh yeah. Of ik me fijn voel op deze eerste kerstdag in 2014. Op donderdag 25 december 2014. Om precies te zijn. 17 uur 36. En uh, ja, van R.A.M. gaan we naar The Clash met London 500 mensen. Bedankt. Dat, bedoel, dat geeft mij ook het gevoel dat ik dit ergens voor doe en dat ik het niet voor niks doe. Luister luisteren gewoon 500 mensen op eerste kerstdag naar radio Kielfev of naar QFF Radio op 66.6fm en via cofatafroen.com. En ja, al staart de muziek, smaak je niet aan. Je luistert toch. Bij de rivier jongens. Bij de Drense A, om precies te zijn, zeg maar. Of bij de Sualiga River. calling van The Clash en uh, na dit prachtige nummer gaan we luisteren naar een heel erg mooi liedje van een band die we net ook al voorbij hebben horen komen en uh, hier geen top 2000 hier ook geen eeuwige top 1000 maar hier gewoon nummers die lekker zijn zoals deze Riders on the Storm van The Doors On the road, his brain is squirming like a toad. Riders on the storm Riders on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone And actor out on loan Riders on the storm on the Storm van The Doors. Welkom terug bij de pre-show van de 46e QFF podcast aflevering. Mijn naam is Bavel, maar Het is vandaag donderdag 25 december 2014. Het is eerste kerstdag. En uh, ja, je luistert naar uh, QFF Radio. 66.6 um, FM. Um, ja, van The Doors gaan we naar uh, Vela Kuti. Met het nummer... Expensive shit van het album waar ik het zo straks al even over had. Nou ja, gaan we gewoon genieten. Dan kan ik het ook niet verpesten. 13 minuten en 11 seconden lang genieten van Africa's Best op het gebied van muziek in mijn ogen dan. All right. van radio maken hè? dat je stem voor eeuwig en voor altijd de eten ingaat het heelal ingaat en nou ja, de geschiedenis ingaat want podcasts zijn allemaal terug te beluisteren yeah. op qff .nu. Ik zeg maar even pakken. Of of uh, de deurbel laat ik gewoon gaan. allemaal op q Radio 66.6 FM. Mijn naam is Bafelmet en het is vandaag eerste kerstdag. Donderdag 25 december 2014 en de klok slaat 17:50, uur Tien voor zes. Bijna is het avond. Bijna is het zover. Bijna gaat de 46ste q Podcast van start. En deze 46ste is minstens net zo legendarisch als alle andere 45 die hiervoor zijn opgenomen. is het een komen en gaan van luisteraars. Misschien mensen die deze Afrikaanse muziek niet trekken. Ze gaan weg, maar er komen ook nieuwe mensen bij. De teller staat op 503. Nog steeds meer dan 500 luisteraars. Bedankt mensen. Thank you people. Away from him, shit. Him, shit, go be the last way him. No like to see. Because why? you? Because he shit the smell. Because why? you Because he shit the smell. I a monkey for your rubber hand. Him go bend in yash Him go shit. Him go come out away from him. Shit. Him, shit, go be the last way him. No like to see. Because why? you Because, Because he shit the Why are you? Because she deserves. O put in a woman for your rubana hand. O put in a woman for your rubana hand. She compels she has she got shit. She got come out right away from she shit. She should copy the last thing where she go like does she. Because why are you? Because she deserves. Because why you? Because she Shake yeah. yeah. Wat is dat? Kuti. Met het nummer Expensive Shit Lees ik net op de telex dat er in uh, Zweden een aanslag is gepleegd op een moskee Finally, people are waking up Ja, sorry dat ik het zeg maar dit, dit kon je toch ook gewoon verwachten Een tegenreactie, het, het valt me nog mee dat het nog niet eerder gebeurd is uh, En uh, ja, ja goed, ik bedoel uh, Wie de bal kaatst, kan terug verwachten Sluipnir en uh, Thor en Odin die, uh, vonden dat de maat vol was. Ik moet, oppassen wat ik, ik moet echt oppassen wat ik zeg. Hè? Want als je zegt slijpnier en Thor en Odin, dan word je al snel door de AIVD ingedeeld in uh, de extreem rechtse hoek. En dat terwijl ik vrienden heb, echt uh, vanuit alle lagen en hoeken van de samenleving, van moslims, tot potentiële terroristen, tot ik heb eigenlijk alles wel als vriend, dus ja, weet je, I don't give a shit about what they think, or what they find, or whatever, maar ik moet oppassen. Vela Kuti, Expensive Shit gaan jullie luisteren naar Poepa Jim met International Farmer. of shit van Felakuti. En dan gaan we nu luisteren naar International Farmer van Fuba Jam. Bafoancha kwali. Huh. For all the gang just mo ka. Mi tiela. All Its own, Growing its own since Emilia. International farmer. Growing its own since Emilia. Put some water to help it grow. Some lighter to make it burn, burn, burn water. Help it grow, some lighter, to make it burn, burn, international dealer. Selling is good, Gangja, international pusher, pushing the herb from the farmer, Some water to help it grow Some lighter to make it burn, burn, burn Water to help it grow Some lighter to make it burn, burn International officer hey, hey. Searching the weed in helicopter International Officer, flash it. searching the weed with a helicopter. Whoa. When the officer meets the farmer, it is the crisis on the account of the dealer. When the helicopter catch a dealer, tell your smoker how to become farmer. International international international, international international international International International International yeah, Ja, u luistert naar QFF Radio op 66.6 FM To all the international fama All the gang just smoke up I'm not the officer ja man, Poepa Jim, het International Farmer, goed, ja, eigenlijk, ja het is 6 uur geweest, ik vind het uh, wel mooi, ik, die, die pre-show die is nu uh, lang genoeg bezig, wat mij betreft, en uh, dat betekent dat uh, we gaan beginnen. In approximately 1 minuut van nu... ...we een be broadcasting a special transmission... ...for our listeners in Holland. Eén blikseminslag in de antenne van het Centraal Antennesysteem. The very word secrecy is repugnant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 Ja, en dit is uh, aflevering 46. We zijn officieel begonnen op deze eerste kerstdag... Donderdag 25 december 2014. Mijn naam is Bafelmet en uh, de, de, de klok slaat vier minuten over zes in de avond. De avond is begonnen en ja, wat mij betreft deze 46 e aflevering van de Q5 podcast ook. Uh, welkom luisteraars uh, via de livestream of uh, mensen die dit laten terugluisteren op een iPod, op een iPhone, op een Android, op een whatever. Ja, want daar zijn mp3's voor, daar zijn podcasts uh, voor uitgevonden door Adam Curry... Niet voor niks. Ik bedoel, de man bedacht het podcasten. Zodat je altijd kan terugluisteren wat je wil. Nou, fantastisch eigenlijk. Want vroeger had je dat niet. Dat je een radioaflevering of radiouitzending terug kon luisteren. Anyways. Van uh, het een naar het ander. Um, ja, de klok die tikt. Die staat nu stil. Uh, ja, die staat niet stil. Die tikt. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Dat is maar net hoe je naar de dimensies van tijd wil kijken. Um, enfin. Welkom bij deze 46ste aflevering. En, uh, ik wou hem uh, Boxing Day noemen, maar uh, we gaan hem gewoon Christmas Day uh, noemen. De Christmas Day episode van uh, nou, eerste kerstdag 2014. En goed, ja, um, muziekje dan maar. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. En uh, waar gaan we mee beginnen? Uh, deze 46ste QFF uh, podcast. Whiskey in the Jar van Metallica. op deze eerste kerstdag bij uh, bier. Ik drink uh, normaal geen alcohol meer, uh, maar vandaag op de dag van de farmacratische Inquisitie doen we dat wel. Jaro, Amazing allemaal. En dat glas whisky in de lucht. was Metallica met Whiskey in the Jar en we gaan nu luisteren naar De Dijk met het liedje Deze Stad. doet het permutter nog steeds niet om de stream te gebruiken. Er luisteren 509 mensen en uh, permutter nog steeds niet. Schrijft dit toch gewoon prachtig? De Dijk is echt de meest onderschatte band van Nederland. Vind ik echt. Zij zijn uh, zo goed dat ik denk dat als ze een Engelstalige band zouden zijn geweest, ze ongekende successen zouden hebben gehad internationaal. Van de dijk. En van dit liedje gaan we naar het volgende liedje. En van de stad naar het einde. Niet naar het einde van deze 46e podcast, want die is pas net begonnen. Maar jullie gaan luisteren naar In the End van Linkin Park.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 And even though I tried, it all fell apart What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so hard Tried. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I, I tried, tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with oh, me, I'm yeah. surprised they got so, so things hard. aren't the way they were. That's before Good weed, man. Santa brought me some good stuff, Back man. Then, Santa brought me some me good shiba shiba. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be. Try it so hard van Lincoln Park, hier op ja, QFF Radio, 66.6 FM, of via quavataverun.com of qff.nu. Mijn naam is Bafelmet en u luistert naar de aflevering 46 van de QFF podcast series op deze donderdag, de eerste kerstdag 2014, 25 december, om 18 uur 19, Three Little Birds van Bob Marley and the Whalers. 3 Little Birds van Bob Marley and the Whalers. En van 3 Little Birds gaan we naar het nummer plush van de Stone Temple Pilots. on this. Van een oude Airjack. Jerry, van p a m s g w -Y n Radio. Yeah. <truh> Zo'n soort jingle moeten wij ook gaan maken. Anyways, dat was uh, Plush van de Stone Temple Pilots. En van Plush gaan we weer even terug naar De Dijk. Die hebben we net ook al even gehad. Niemand in de stad van De Dijk. een liedje voor Eerste Kerstdag. Vind je niet? Vee op eerste kerstdag. En wie niet drinkt, rijdt auto en spat me pijpen nat, want niemand van mijn vrienden nam me mee. het is kerst daarom hoorde je net jingle bells het was de geheime soort van vloepie uh, vloepie uh, vogel niet uh, te verwarren met uh, de roepie roepie vogel dus uh, bellen nu we pakken de 33ste bellen maar ik snap nu wel waarom Niemand is Robby is de Robbie is Hij is een stoker. Oh nee, dat was die andere. Die ging als stoker op een vrachtschip mee. Dood. Mama, Luister maar, ook op eerste kerstdag hoor je hetzelfde. Gaat maar dood. Hoe kut ook. En de rest drinkt bier. Maar de rest drinkt bier in het café. Vrienden, nam maar mee. Hoep van de lubbe Dus ging die zelf maar drinken thuis. Ah nee, een prachtig liedje. Niemand in de stad van de Dijk. Van het gelijknamige album: Niemand in de stad. Als ik me niet vergis uit 1989. Maar ik kan het mis hebben. Een prachtig album in ieder geval. En uh, nou ja, goed, daarom ook even wat aandacht voor dit uh, liedje. In. Uh, de 46 e aflevering van de QFF podcast op uh, eerste kerstdag 2014. Um, natuurlijk gaan wij uh, straks ook nog even wat uh, prank calls verrichten. Maar uh, ja, ik zat ook te denken aan uh, een uh, fragmentje uit uh, um, Weekend -Rick. <clears throat> En nou niet één, ik heb, er, ik, ik heb er eigenlijk wel een paar die ik... Uh, nou ja vandaag uh, in, in deze 46ste QVF podcast uh, voorbij wil laten komen en um, een van die fragmenten dat gaat over het feit of uh, Bin Laden nog in leven zou zijn. Nou, luisteren jullie even mee uh, naar uh, een fragmentje van mij bij uh, Rikke Maloes in het programma Weekend Rick op uh, Radio uh, Veronica Zullen we een keer zingen dan, want het zondag is? Ja, tuurlijk hey. op zondag. De zondag. En uh, het laatste uur alweer. Het laatste uur op zondag is het meestal het. Uh, nou, to, toch wat uurtje waarin we. complotten en, en. onverklaarbare zaken aan de orde brengen. En uh, dat kan af en toe ook uh, zeer in de actualiteit liggen. Uh, meestal proberen we dat. Dat is niet altijd mogelijk. Maar het verhaal van Osama Bin Laden. dat de afgelopen maandagmorgen. tonwekkend kwam, was natuurlijk al een heel bijzonder verhaal. Aan de telefoon hebben wij. onze Man of Mystery, Bafomet. Goedemiddag, Bafomet. Uh, goedemiddag, uh, Molloes, Erik. Hey. Ja, zat je ook aan de TV gekluisterd uh, afgelopen week om te kijken naar. Uh, en te wachten op de filmpje van uh, Bin Laden? Mm, nou ja, ik, ik was in ieder geval wel op internet heel erg. Ja, afwachtend, zeg maar, de nieuwsfeiten aan het volgen. Want ja, dit, vrijwel meteen na het horen van het bericht. de race bij mij en, en vele andere mensen heel veel twijfels over. Uh, ja, de, de oprechtheid van het bericht. Ja, maar waarom is het dan? Waarom twijfelen ze daar altijd meteen aan? Waarom kunnen we niet gewoon aannemen dat het zo is zoals het is? Nou, kijk, er zijn heel veel dingen die niet kloppen. Als je, zeg maar, daar begon het al mee. Ze hebben zijn lichaam in zee gegooid. Ik zeg, kun je zeggen van ja, je hebt respect voor iemands geloof, maar waarom hebben ze dan de andere gedode Al-Qaeda-leiders en die ze zeg maar over het verleden gedood hebben, en mm -hmm. gewoon laten liggen of ja. uh, dagenlang onderzocht. Nou ja, maar, dus, dat was natuurlijk een actie. Jij ja, probeert even advocaat van de duivel te zijn. Hè? Want wat jij zegt, ga ik proberen dan te weerleggen. Het, dit, ja, ja. Nou, het lijkt mij helder dat, dat ze deze man niet als uh, icoon meer willen gaan zien van, uh, van het kwaad. En dat ze eigenlijk zo snel mogelijk van hem af willen. En ja, binnen 24 uur moet je als overledene uh, moslim, moet je namelijk begraven worden. Maar, oké, okay. uh, hij was de nummer twee. Uh, er is nog een, uh, die Al-Zalahiri was de nummer één. De meest gezochte man. Ja. Uh, de, wist jij, ja, ik geloof dat ik goed zeg, Al-Zalahiri. Dat is diegene die anderhalf jaar geleden vermoord werd. Ja. Uh, zijn lichaam hebben ze tien dagen lang laten liggen. Ja, maar hij en, en heavy... was het meest afsprekend bilader. Um, ja, kijk, enerzijds heb je gelijk, maar hij stond bijvoorbeeld op de FBI-lijst. Maar waarvoor? Er stond niet bij waarvoor hij werd gezocht. De lijst was te lang. Was... denk ik. <laughs> yeah. Nee, nee, nee, zijn oprecht. Hij werd alleen maar gezocht voor een, een bombardement op een, een US Navy-vergat. Uh, een, een, ja. Maar niet, hij werd officieel niet gezocht voor de aanslag op 9-11. Alleen voor de, heeft... de US-call. Ik, ik weet niet of jij Arabisch spreekt, Rick, maar de, de, de, ja, ik, ik ook niet, maar ik, ik ken wel Arabisten en die verzekeren mij dat Bin Laden in zijn filmpjes niet zegt dat hij de aanslagen opeist op geen enkel moment. Oh. Hij, hij veroordeelt het zelfs. Hé, hey, maar dit is, dit, is, dit is echt weird. Maar, ja, nee, maar ik bedoel, het, het, het, kijk, Amerika had heel erg veel belang bij een oorlog. Dat, dat is al jaren zo, decennia is dat zo. Ja, wat dan? Ze wat hebben was het de Vietnamoorlog. Ja, wat was het belangrijkste? Het belangrijkste is, nou, hun economie draait op oorlog, ja. voor een groot deel. Ze hebben, het, het, ze hebben wereldwijd, net als het Nederland vroeger in het koloniale tijdperk, uh, had, had Nederland overal basissen. Ja. En de Fransen hadden dat, de Portugezen, de Amerikanen hebben dat nu. Over de hele wereld hebben ze legerbasissen. Ja. Over de hele wereld voeren ze ook oorlog. Ja. En als er geen oorlog meer te voeren is, verzinnen ze een reden om oorlog te voeren. Maar ja, goed, nu is zeg maar de, de, de as van het kwaad, zoals uh, Osama Bin Laden toch wel werd gezien. Hij was toch wel het symbool van 9-11, de grote aanstichter van alles. Nu is hij dood, dus ja, dan hebben we ook geen vijand meer, uh, lijkt me. Nou, kijk, het is juist de, de methode om meer vijandigheid te kweken. Want op het moment dat je iemand doodgaat, of doodmaakt, of doodverklaart in dit geval, daar, daar, daar ben ik nog niet eens op gekomen, er zijn aanwijzingen dat Osama Bin Laden al sinds 2002 niet meer zou leven. Dat hoorde ik ook, ja. En uh, die aanwijzingen zijn, zijn, uh, die komen ook niet zomaar van de minste. Dat zijn uh, mensen die nog steeds bij het Amerikaanse uh, defensieapparaat werken. Ja. Zoals er een dokter, Pertzenik geloof ik dat de naam is van de man. Uh, hij verklaarde, uh, en hij durft dat ook te gaan verklaren voor een jury, dus voor de rechter. Dat uh, Osama Bin Laden nooit degene is geweest uh, die de aanslag heeft gepleegd. Ja. Maar dat ze hem gebruikt hebben om een vijand te creëren die daar eigenlijk niet is. Ja. En de oorlog in Afghanistan, ik geloof dat 90% van de Amerikanen en 90% van de Europeanen... ...inmiddels niet meer achter die oorlogen in Irak en Afghanistan stond. En ook soldaten mm. stonden er niet meer achter. Ja. Dus ze, ze hadden iets nieuws nodig om... Uh, zeg maar een soort ja, patriotisme om dat weer aan te wakkeren. Ja, ik weet het niet hoor, maar... maar ik, ik, ik, ik zou, ja, het is iedere keer weer hetzelfde glaas als dat gebeurt. Maar, maar, maar, we het even, dit wordt bijna politiek. Laten we het even simpel houden. Ja, is hij nou okay. echt of is hij ik, ik, nou? ik hoor ook ja. heel veel mensen die zeggen... Van, ze, ik, ik denk dat hij dood is, maar ik denk dat hij dat al tien jaar is. Okay. Uh, ik hoor weer mensen die zeggen... nee, hij is meegenomen naar Amerika. Men heeft hem doodverklaard. Hij leeft. En ze ranselen hem nu zodanig dat echt alle informatie eruit komt. Hij ligt gewoon in een, in een ziekenhuis. Bent ergens in Amerika en dan ranselen ze hem helemaal totdat hij alles Ja, weer een vingernageltje eraf ja maar kijk dat, dat zouden ze natuurlijk zouden ze dat kunnen doen maar ik denk niet dat bin Laden de man daarna is. Ik bedoel, aangezien er ook aanwijzingen zijn dat hij in de jaren 80 door de CIA getraind en opgeleid is om de Mujahideen in Afghanistan te leiden om te strijden tegen de Russen. Ja, ja. Dat zijn niet zomaar verzinselen, he. dat zijn echt keiharde, gestaafde bewijzen. Het, voor. Is, het is toch fantastisch, afgelopen maandagochtend hoorde ik dat dit verhaal, dat hij dat, dat dat gehaald was, het was klaar. En nu, we zijn nog geen week verder en hij zou al tien jaar dood zijn, maar uh, de Amerika heeft het nodig voor allerlei zaken. Anderen zeggen, nee, hij leeft, hij wordt momenteel leeggehaald. Dus je kan tegenwoordig... Nee, maar kijk, de, de, de bestanden, de, of zeg maar, de, de, de, de aanwijzingen over het feit dat hij al tien jaar dood zou zijn, die gaan ook echt al wel tien jaar rond op Internet. Ja. En, um, maar dat is niet kijk, altijd waar, hè? Uh, dat hoeft niet altijd waar. Te nee, doen. maar ik bedoel, er, zijn, er zijn ook echt mensen die al onderzoek naar gedaan hebben en dit al tien jaar proberen aan de klepel met de bel te luiden in, in zowel Europa als Amerika. Die mensen worden gewoon niet serieus genomen. Um, ik, ik, kijk, ik, ik ben ook altijd sceptisch, maar ik ben gaan graven en de afgelopen week ook. Uh, ik vind alleen maar foto's die gefaked zijn. He, ik ben van mijn beroep ben ik ben, uh, graficus. En ik, ik kan zien aan bepaalde dingen dat ze niet kloppen. Ja. Het, het, ja. het begon eigenlijk al met het geboortecertificaat van Obama. De week ervoor. En het opmerkelijk is dat ineens de week daarna, toen iedereen met zijn vinger naar Obama ging wijzen van... Hé, jouw geboortecertificaat klopt toch niet? Je hebt wel iets laten zien, maar dat is in elkaar gefabriceerd. Toen kwam dit. Echt binnen een tijdsbestek van twee dagen. En daarmee leid je wel de aandacht af van iets wat heel erg belangrijk is. Ja, ja, ja, ja. Dat Obama op 9 mei voor de rechter moet komen. Het is nog niet te geloven in dat land, schijnt niks normaal te gaan. Schieten ze mensen naar de maan, schijnen ze er nooit geweest zijn, schijnen ze een televisiestudio te moeten zijn. Nu halen we de grootste, de meest gezochte misdadiger van de wereld, halen we op. Het is ook alweer niet goed. Ja, maar er is ook helemaal geen, geen bewijs. Hè? En er is in één keer een storing op het moment Supreme. Ja, dat, dat was, het is heel raar. Een fotorolletje van Sabrina, zij zijn ook. Eh, nee, ja, ik ja, weet ja, niet dus of jullie niet die foto ook. ook. Al ook, ook kunnen herinneren van Hillary Clinton... waar ze met haar hand voor haar mond zit. Ja, ja. ja. Nou, die, die foto... die is al in 2008 gemaakt. Ja, dat... En daar is zij in gefotoshopt. Die, die krant... Er is een Israëlische krant. Nee, er is echt een Israëlische krant. Die heeft die foto geplaatst. Ja. En, en die hebben het vorige week weer geplaatst... om te laten zien van... Ja. jullie worden voor de gek gehouden. En ik en, uh, bedoel, eerst kwam er een foto... van een dode uh, Osama. Toen klopte het weer niet. En toen kwam er een nieuwe foto. Dat klopte ook weer niet. Ah, ja, ja, ja. En, ja. Ja, ik bedoel, op dit moment zeg ik ik wil een foto zien of een video, anders geloof ik het niet. Ja, ik ja. zeg uh, foots voor thought. Ja. Ja, zeker. Zeker weten, ja. nou. Goed, bedankt, ik dacht even dat ik het gewoon helemaal normaal één op één kon volgen, maar nou, nu ben ik helemaal ja, spoorbeuister. Ja, ja, ja, we weten het nog niet, jongens. Maar goed, ja, wie weet o, alles wat toch tijd. Te ja. Oké, okay, terug te lezen op jullie site, dat is? Uiteraard, kofataverhoend.com. Je je te... Of zoek op QFF. QFF. Op Google. Helemaal. Dan kom je er ook. Nou, ja, dat, dat was, was een over. van die uh, vele fragmenten. En uh, het leuke aan dit fragment is dat dit een van de laatste uh, fragmenten is geweest. Dat is wel even iets om over na te denken. In de zin van, ja... Um, hoe heeft dat in godsnaam kunnen gebeuren? Nou, uh, daar pakken we even muziekje bij. En nou, ik denk nog steeds dat dat fragment, het uh, laatste bewuste fragment is geweest voor ik kreeg te horen dat het... Uh, ik had het de week hiervoor over Joris Demming gehad. En deze week ineens over uh, Bin Laden. En, en ik denk dat dat uh, de boel genet heeft destijds. Maar goed, vergeet niet dat uh, de telegraaf eigenaar is van uh, Radio Veronica. En ik heb... Ook een keer gezegd, de telegraaf, dat noem ik liever de televaag. Dus ja, dan weten jullie wel hoe laat het is. Tijd voor een belletje? Of nog niet? Mm, het is nog vroeg, hè? 18 uur 42. We zijn nog maar een heel klein poosje bezig met de aflevering 46. Um, ik zeg, uh, we gaan... Uh, gewoon zometeen meteen nog een muziekje doen, ja, want ja, niets zo mooi als muziek en uh, dat hoor je ook met deze prachtige achtergrondmuziek uit uh, de CD-box van de Star Wars uh, movie episodes en. Ja. Ja. Ja. U luistert naar uh, Radio uh, Josti. En mijn naam is Hendrik Jaan. En ik kan er wat van. En uh, dat is een heel mooi programma. U luistert nu naar Radio Freestander Pilaster. Radio Freestander Pilaster, dat is een, een geheime zender. En uh, de geheime zender, die heeft ook geheime muziek. En uh, dat zijn uh, van uh, mijn vrienden, van uh, de Huilende uh, Rappers. De Huilende Rappers, die hebben uh, net een, uh, ja, een, uh, ja, een sukkelconcert gehouden. En dan ga ik jullie een stukje van laten luisteren. Het sukkelconcert. Ja. Ja, dat kun je wel horen. Dat is een echt sukkelconcert. Ja, want uh, wat heb je dan gedaan? En, en, en nog veel meer. Uh, dat, uh, daarover meer, zometeen. Uh, goed, radio, staande pilasten. Ik had het net al even over vrij radio, pilaster. pilasten. Daar gaan we nog even een stukje van luisteren? Ah ja, ik zie dat jullie net dat helemaal gaan omblijven. Maar dat is al heel moeilijk, maar als je gaat mij, dan moet je dat wel precies op de maand beginnen. Anders zie je de ernaast. Dus ik zal even voor jullie, voor jullie net zo... Hey. Hey. Zijn er yeah, 1, 2, 6 uh, Radio de pilaster Dat is natuurlijk heel apart En uh, daar hebben ze hele goede rappers Luister maar Ik even Ik ben een vet goede rapper Strak Ik heb vet veel matties Strak ja Ik doe vet veel smatsjes Dat is wel strak Ik ben een vet goede rapper Dikke jump cool uit het raam Van wachtie, van wachtie, van wachtie, van Dikke rood pluim uit het raam van mijn waggie. ik kan niet zo hard. Dikke jankoe. Uit het raam van mijn waggie. Van mijn waggie. Van mijn waggie. Van mijn waggie. Dikke rookpluim. Uit het raam van mijn waggie. Dikke rookpluim. jong. uit het raam van mijn waggie. Jeet. Yeah, is maar dat je het weet. En als die bal is heet. En ik ben verkleed als sukkel. En u luistert naar Radio Freestyle Pilaster. Dat is even een uh, heel speciaal stukje. Zomaar midden in uh, Radio QFF. En uh, dat is, dat, dat is uh, ja dat, dat geef je dan zomaar aan uh, Radio Vrijstaande Pilaster als uh, zendtijd. Het is Peter 5 voor Radio Vrijstaande Pilaster. Wie hebben wij naar de telefoon? Ja, dat is uh, Jan Poep Areklei. En ik wou een zin tegen radio, vrij pilaster. Want als zender waar ik heel vaak en graag naar luister. Dat ik me heel erg stoor aan de boerderij aan de overkant van de rivier. Want die staan vaak heel met een scherp, met een kip en zo. Staan ze te klauwen. En denken denk: van godverdamme, moeder dan wel. Nou, dat was. Godverdamme! Moeder ja, dan maar, mama. Yeah. Ja, radio, uh, radio en de pilaster. Met Peter Piemelveeg. Je is toch wel muziek rare hebben We hebben ook een stukje over een lineaal. En uh, dat moet eigenlijk ook even uh, afgespeeld worden. Want uh, anders is het niet compleet. Een liedje over een lineaal. Geniaal man. Ik Luister mee. broodje gegeten wat de lang was om te meten, dus... make a colors met met linea met the linea linea linea linea linea linea lina, linea linea linea linea en dan hebben we ook nog een stukje van Dirk. En Dirk, die heeft het erover. God, luister me. Dirk, uh, oh, wacht even. Want Dirk is in Amsterdam en die ben, die ben een beetje raar. Yo, oh. oh. voor de bij en de sigaretten wordt de man rustig wat. Ja, in ieder geval ik wel. Zo, nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Dit weet ik eigenlijk helemaal van jou, ja, van God. In de Bijbel en zo. Ik ben God daarom nou, ook heel erg dankbaar dat hij mij de kans heeft gegeven... ...om verschrikkelijk dik te worden. En dat ik daar ook nou over de mogelijkheid... Dit is zeggen? echt niet om aan te horen, hè? Het is gewoon verder met een stukje over het probleem. En die had ik te maken met dat niet kan rappen. Yeah, en zo. toen nog mijn niet geloof. Happy birthday, probleem so zo. Zo, if probleem Happy jong. Probleem zo. Probleem, man, probleem. probleem. Yeah man. Speciaal voor kerst. Verkleed als sukkel man. Het is ook wel stoer. Ga ik in mijn moest Stap, stappen? Luister mee! Doe een ja. Hij bevende steeds, gehoorgevende Hoe strak ja. de kast van stenen die kraken En hoeveel stappen per seconde mijn benen weer maken ik Kwam iedere dag tenderen door de dorpen daar Heb ik het werk mee Dat is van waar ik het deed Dagen ieder Wagen weer door gebieden hè. Ongeacht hier, probeert ze het met ze verbieden hè. Niet dat ik dan niet meer kan doen Wat ik mijn hele leven aan zit heb gedaan ik stamp overdag in het donker of als het dondert, en ook in de regen, tegen het licht van de man. Maar ik ben niet vergeten dat ik niet meer zo moet stampen, en dan doe ik het wel. Misschien panjer ik de bak op de is wel in, maar dan stap ik dan gewoon nog wat rond in mijn cel. Yeah. Stomp, stomp, stomp. Stomp, stomp, stomp. Stomp, stomp, stomp. Panjere, panjere, stomp, stomp. Letter, hey. het is chokker met de peren op Stamper door de stad, want het leeft voor het met pas op wat je doet Ik schot met mijn voeten zeg uit de stoep Ik kom in mijn onderbroek om de hoek aan. Ik heb vaak haaks, en loop snel naast Mijn paard veel paak, ze zeven meels lezen Daar staan ze haast, ongedragen Laat ze graag liggen, daarbij ze al lagen. Laat scheen de zon op me schijnen te schijnen bijna gelukkig schiet schuim bij me met rassen rijden kom ik het geras betreden. Stop, stop! Hele de terras verdwijnen. Hier, stukje hier, stukje, stukje daar. Eén van die stukjes die zit in mijn haar. En checks net nou of ik nog profiel onder mijn schoenen heb. Omdat ik vandaag nog meer dingen te doen heb. Stop, stop, stop! Stop, stop, stop! Stop, stop, stop! Banjeren, banjeren, stop, stop. ba echt daar loopt snel naast. M'n paak zeven. gedragen. Zo, kinders, wat hebben jullie vandaag gedaan? De huilende rappers hebben, hebben net de biet geklust. En er zijn dan weer keppers op de kust. Maar we laten je niet wappen Jullie lippen zijn grappig, maar piratjes zijn dapper dude. Gasten grissen vet graag naar mijn plek Maar wat moet je met mijn beats als je rap naast de mek? Mm -hmm. ik heb wel een beetje tabak van ja Je krijgt een klap met een dakpant Beter let je laten beter op Deze beat vind je nooit, ik heb hem namelijk verstopt Beter bijt je lippen, niet mijn beats Ik kan misschien niet echt rappen, maar dat is beter dan niet plagen yeah. jij. We zetten reps op de plaat, je hoort echt zo diegad. Ik vind je flow en laffer dad. Je krijgt de klap met de Preet en te veel, ja. Yeah. Daarom stopt met deze rap en gaan we terug naar een ander stukje over in de mic praten. In de mic praten. In de mic praten. In de mic praten. In de mic praten. Ik moet in de mic praten. God verdomme, in de mic praten. In de mic praten. Ja, in de mic praten. In de mic Nee, in de mic praten. Nee, je moet in de mic praten. Nee, je moet godverdomme in de, mic nee, de microfoon praten. Nee, je moet in de mic praten. Nee, je moet in de mic praten. Nee. Nee, je moet in de ding praten. Nee, in de ding praten. Ja, in de mic praten. Ja, ja, goed zo. Hé. Hey, hey. ah, maar wat heb je dit gedaan? Dat is niet zo goed. Maar kun je nog even nog twee sporen? Of eentje, weet ik veel. En dan doe ik nog even baggers. Houdenbalk, hoe is het met jou? Ik wil wat drinken. Ga je mee met mij wat drinken? Ik heb zin om iets te drinken. Hallo. Je kan wel leid want ik kom weer met een aanhanger. Voor mijn aanhanger van de heves dansen. En ik kom mijn een zeggen met mijn eindverstek. Kom je tracks bewekken met mijn motherfucking tekst je weet je moet niet klagen. Kom vanavond veel vijger af. Je maken met mijn bedrijfens. je dragen en ik klap. Hard. Peels met de klap. ik spreek je zacht. Want ik breekt vast je been snachts. En mijn heb je dan Met mijn zakken lang daar in de kap. Ik heb dan gezet met een sticker op mijn pet zonder onderbroek in bed? En wat heb dan gezet met zijn broek en in de armpjes gegaan? En wat heb je dan gezet. Ik heb genekt in de struik, maar zonder dat je me mm -hmm. Ik Goed, dat alles relax is met jou. Dit is Radio. Het is warm. Hallo. Hallo. Hallo. Hoe is het? Dit is uh, Radio Pieter de pimo Vliet. Nee. Dit is Peter uh, Piemelveeg Peter voor Radio Pimofe. Ja hallo, dit is uh, Radio Vrijstaande Pilaster En uh, Peter 5 ah, ja. vanuit Ten En ik ben aan ding. Vandaag gaat het over de wereldkampioenschap, vijf schatten En vijf k Ik heb een lijstje met name opgesteld Tien hallingen voor mensen naar Buffalo <tie> Oksel in vet dat die kind die kan krijgen Ik nee, ik ben echt naam, gelijk, maar geleden met haar getrouwd. Maar dat die peetvader Hallo? We krijgen godverdomme over mijn kind Hoe is het? We moeten naam voor de kind Dat die naam kan krijgen Ik heb een lijstje met naam Henkie Kragelwing Voor wat ik mijn kind wil geven Joey Kakbek Knoepie Dravelster. Moet ik? Moet ik doorgaan? Fons Ja Fledderbak Oké okay. Nou, Sjord. Ik heb. We hebben. Hier en die hebben allemaal kans om te winnen. Akki Plucky En omdat de race nog steeds niet afgelopen is, gaan we gewoon. Roer. Kugelvor. De lijst met afgevaarde oplezen: Knoert. De. Cloaky Degene die aan de, bovenaan de lijst staat is. Ploekie Barrelkrans. Tibbe. Trafferbult. Herman. Kaakdorst. Fons. Voek Lammenschaap. En ik wil graag van. Ruel Koekbaard. Ja. Horst. Ja. Braadslee. Ja. Koen Tuffelwand, Roert kuggelvork, ja. Paul Knikkerbaas. Ja. Knoert Klookiebril ja. Ronnie Poeliefoep. Ronnie ja. schaap. Voeken. Gert, Gertje. Traskland, slotje, slotje, st st strondrammel, strondrammel, Strondrammel. Traskland, Chris Plons, Plons, Plons, plons, Traskland, Traskland, lijkt snufkaas, His snufkaas, Traskland, <laughs> dat waren de Traskland, Traskland, voor uh... Chris. Kraslop. Verkleed als snukkel, Verder. Sukkel. Gedacht, Hans. Abonnement. Ja, eigenlijk niet. Hans. Meedeek, abonnement. Dan wel. Uh, lol. Etje. Yeah. <laughs> Goed. Ja. Verkleed als sukkel. Je moet wat, hè. We gaan even bellen met opa. Meneer, ja, meneer. Ja. u uh, kleintuin is ook gebroken aan de telefoon. Kan hij uh, hem nog meer spreken? Ja, ik wil hem nog spreken. Vergeet maar. Ja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 God verdomme, ramen bestel Niet weer. Dan is het God verder, God groeien, God. Ik weet niet, als ik dat niet kreeg, ramen bestel ik weer. Ik hem vast, ik nam hem Ik krek, God verdomme, ik krek, God verdomme, ik krek, God verdomme. God yeah. Bel me open. Goed. Ja, nou, dat was uh, het hoofdstuk van Radio Freeste en de Pilisten. Misschien straks nog even een stukje. Tijd voor een uh, muziekje. Want ja, we hebben ook nog zoiets als uh, kerst, hè? Ja, uh, ja, wijnachten. Jawel. wijnachten. En hoe komen we bij Weihnachten? Nou, ik, er was iets. Dat had ik... Uh, Ieder vandaag uh, klaargezet kerstliedjes. Ja, luister en geniet maar even. Op uh, deze eerste kerstdag, ik heb een mond vol 7 uur een in, aflevering in, in 46 van de QFA Podcast series candy came on the tree Santa's on his way he's filled his sleigh with things things for you and for me it's that time of year when the world falls in love every song you hear seems to say. Merry Christmas, may your new year dreams come true. And this song of mine, in three quarter time, wishes you and yours the same thing too.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 Ooh you yeah, time. Oeh, yeah. Dat was trouwens Tony Bennett met The Christmas Waltz. Hier op uh, QVF Radio in aflevering 46 van de QVF podcast series. En <coughs> het moment is aangebroken dat ik... Uh, uh, ja, dat moet eigenlijk... Dat kan eigenlijk ook maar op één manier met een, een drum uh, aankondiging. Oeh, yeah... We gaan hem bellen. We gaan even kijken of we onze Toxo kunnen bereiken. Even kijken. Toxo -pays. We gaan je gewoon bellen. En dan ben je live. Dag Toxo Mooi. Alles goud? Ja, ik hoor je al goed. Hoor je mij ook goed? Ja, prima. Eh, eh, dan ga ik ook even testen of jij mijn geluidseffecten hoort. Hoorden je die? Ja, luid en duidelijk. Oh, Oké, okay. en dan ga ik ook even testen of je de muziek hoort. Want als je die ook hoort, dan, dan zit je gewoon live in de uitzending. Even... Ik, ik... Volgende liedje... Christmas. Let Hoor je hem? Nou, no. nou super mooi. Dan, dan ben je gewoon live. Op de okay. stream. Er luisteren trouwens uh, op dit moment 513 mensen. Misschien is dat ook de reden dat jullie niet op de stream konden komen. Omdat er volgens mij een limit op zit van 500 luisteraars. Oké. Okay. Dus dat zou heel wel de reden kunnen zijn. Daarom had ik hem even gereset voor de mensen in de shoutbox. Dat, uh, dat ze opnieuw even in konden gaan haken en konden gaan luisteren naar uh, de 46 e aflevering van uh, de QFF podcast series op deze eerste kerstdag. Maar uh, hoe gaat het toch uh, zo? Ja, prima hier. Ja? Ben je, ben je ja. een beetje lekkere uh, kerst aan het vieren? Ja, gewoon. Ja, ja nou inderdaad. Net als ik. Gewoon, ja, uh, je, was het maar over. Ja, nou weet je, iedere dag is wel een feest voor me. Ja, nee, maar zo moet je ook denken. Ik vind het ook... Ik vind het zo hypocriet van heel veel mensen dat ze met kerst opeens goede dingen gaan doen. Ja. Dat moet je eigenlijk dan het hele jaar doen, niet met kerst. Snap je? Nee. Ik bedoel, ja, het, kerst is ook eigenlijk, het is eigenlijk gewoon de zonnewende die we vieren. Ja. Dan de winterzonnewende, maar goed, ja. ja. Um, muziekje? Ja, is prima. Ja, ik, ik, ik was net. Ik had net misschien Keeze, de huilende rappers. Ik had net een, een paar hele leuke stukjes van hun uh, aangezet. Ik, ik kan er wel even een aantal opnieuw afspelen. Dat moet op zich niet uh, uitmaken. Dan kun je daar even naar nou luisteren. Uh, dan spreek ik je zo meteen weer. Ja, is prima. Uh, Tot zo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 Hallo. Je kan wel leid vangen, want ik kom er met een eindhanger. Voel me eindhanger van de hevens. En ik kom me naar een eind stekken, met mijn eindversterker. Kom je tracks bewekken met mijn motherfucking tekst bewekken. Dus je weet je moet niet klagen. Kom vanavond veelal vijger af. merkt maken met mijn bedrijfens. je dragen en ik klap hard. piels met de klap. ik spreek je zacht. Want ik breek vast je been snachts. En mijn je dan gedaan met mijn zakken lang daar in de kap. Ik heb met een sticker op mijn bed zonder onderbroek in bed? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. En wat heb je dan gezet met een sambroek en in de achterkant gegeten? Mm -hmm. mm -hmm. En wat heb je dan gezet, Ik Heb genekt in de struik, maar zonder dat je me draait. hoop dat alles relax is met jou. Dit is radio. Dit is je... is hij warm? Hallo. Hallo. Hoe Who is Dit is. Uh... Radio Peter Piemalfij, nee, dit is Peter 5 voor radio. Ja, hallo, dit is radio vrijstaande pilaster en Peter Piemalfij vanuit Ten En ik ben aan ding. Van daar gaat het over de wereldkampioenschap vijf schatten en vijf k Ik heb een lijstje met nummers opgesteld. Tien allingen voor mensen naar Buffalo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 Fledderbak Oké okay. Nou, Sjorf Ik heb... Drafelkraak En die hebben allemaal kans om te winnen Akkie fur. En omdat de race nog steeds niet afgelopen is, gaan we gewoon... Roer... Kugelvorm. De lijst met afgevaagde oplezen Knoert De... bril. Degene die de bovenaan de lijst staat is... Plukkie Barrelkrans Tibbe Trafferbult Herman... Kaakdorst Vans Voeklammenschaap En ik wil graag van Ruel Koekbaard <tie> Horst Braadslee Koen Tuffelwand. Roert Kuggelvork. Paul Knikkerbaas Knoert Klookiebril <tie> <tie> Ronnie Poelievoep Voek Lammenschaap Gert Trafklont Slotje Slotje st st strondrammel strondrammel. Knibbo Chakomans Chris Plons Plons Plons, Plons. Puik Teddy Veenlijk Been Snufkaas Histiebe Teddy Veenlijk Brachelvoet Dat waren de naam die ik verzonnen had voor uh, Chris Allemaal Kraslot. En ik had uh, verder ook nog bedacht... Hans, abonnement! Die eigenlijk niet eens meedeed, dat ik dan wel... Uh, LOL. Echt je boy. Iets, I, uh, ja, ik denk dat jullie het helemaal gaan opnemen. Maar dat is altijd heel moeilijk, want als je gaat opnemen... Dan moet je altijd wel precies op de maat beginnen. Anders zit je het ernaast. Dus ik zal hem voor, voor jullie net zo. Hai. Hai. Vres! Het zijn nog vres. Ik ben een het vet goede rapper. Strak. Ik je heb je vet, vet veel matties. Strak, ja. Ik je heb je vet, vet veel smartjes. Leg zo strak. Ik ben een vet goede rapper. Dikke jump, cool. Uit het raam van mijn wachi, van mijn wachi, van mijn wachi, van mijn wachi, van mijn wachi. Dikke rook, blauw Uit het raam van mijn wachi ik kan niet zo hard Dikke John uit het raam van mijn wachtje, van mijn wachtje, van mijn wachtje, van mijn wachtje, van m'n wachtje. Dikke Roodpluim, uit het raam van mijn wachtje. Ja, yeah, dit is uh, Peter Pummelveig voor Radio Vrijstandieplasser. Wie hebben wij aan de telefoon? Ja, yeah, dit is uh, Jan Poep Aardeklaai. En ik wou hem zingen tegen radio, vrouwen, plaster, want als zender waar ik heel vaak en graag naar luister, dat ik me heel erg stoor aan de boerderij aan de overkant van de rivier. Want die staan vaak met een scherp, met een kip en zo, staan ze te klauw en denk van godverdamme moeder dan allemaal! Nou dat, ja, dat wou ik gewoon eens zingen. Ik had laatst een broodje gegeten, wat te lang was om te meten. Daarom alles met me met ik liniaal, met mijn liniaal, linie, linie. lili, lili, lili, lili, lili, lili, liniaal, liniaal, liniaal, linie, linie, linie, linie. lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, Linie lili, lili, Linie, linie, linie, linie, linie. Heb je ook probleem Mio? Hey, heb je een probleem? Heb je een probleem Mio? Yeah. probleem mee zo. Hoezo, ja, heb je een probleem ermee nee? of zo? Heb je daar een probleem mee of zo. Hoezo heb je daar een probleem? Mee? Ja, man. Hoezo man? Hoezo, man een probleem mee, mee of zo? Ik... Ja, man, heb je daar een probleem mee of zo? Radio de Pilaster. Nee, grapje. U luistert natuurlijk gewoon naar QF Radio op 66.6 FM. Bij de 46e aflevering van de QF Podcast. Ik hoor uh, toch zo lachen. Of uh, verslikte jij je gewoon? Nee, ik vond het wel grappig. Ja, dat is, dat is een grappige gast, hè, die uh, huilende rappers. Ja. ja, verkleed als sukkel zijn ze best wel grappig. Ja, heel, heel <laughs> ja, toch. amusant, heel geestig. Ja, ik zou zeggen, je moet de hele cd maar even luisteren. Het staat wel op uh, YouTube en anders ook wel op... Uh, ik weet niet of je Spotify hebt, maar daar staat het ook wel op. De huilende rappers. En, uh, dat is een hele cd, het is opgenomen in Groningen en... Uh, het is best wel grappig eigenlijk. Het, ja. het, gaat, het gaat gewoon over het alledaagse leven hier in de provincie. En uh, ja, ik ken die gasten wel, dus het, het, ja, ik promote ze eigenlijk een beetje. Ik, ik loop ook zeg maar rond in een t-shirt met verkleed als sukkel. <lacht> <lacht> Dat is gewoon uh, ja, reclame hè, voor hun ja. cd. Maar goed, <hums> ja, en, uh, ja, welkom dus in deze uh, 46 ste podcast uh, <coughs> pardon, aflevering. Um, heb jij nog dingen waar je het over wil hebben? Um, dat je ja, zegt van nou, of. dat moeten we echt even bespreken deze 46e aflevering. Um, ja, want waar heb je het allemaal al over gehad deze aflevering? Nou, tot nu toe hebben we vooral uh, muziek gedraaid. En uh, we hebben met uh, Debbie Veenlijk gebeld. En <laughs> ik heb gebeld met de Jumbo in de Euroborg, gebeld met de Albert Heijn op het station. En uh, ik vroeg of ze drumsticks hadden, uh, omdat mijn drumstelstuk was. En, uh, maar de, ja, ze, ze begrepen het grap niet, behalve die kerel van de Jumbo. En dan moet je maar even terugluisteren uh, als ik hem uh, online heb staan. Uh, die gingen uh, Pollepels als uh, vervanger voor de drumsticks regelen. Dat vond ik wel uh, geniaal eigenlijk. Ja. en voor de rest echt onderwerpen heb ik nog niet uh, besproken dus uh, we zijn vrij om te gaan en te staan waar we willen oké okay. komt er nog meer online? of uh, via Skype? Ja, nou, ik, ik hoop eigenlijk dat uh, Pamutter uh, zich straks nog, ja, even gaat melden He, uh, hij zei gisteren al van, uh, dat hij wel even mee wilde doen en uh -huh. uh, nou ja ik heb alles zo geïnstalleerd staan dat, uh, dat hij mee kan doen dus uh, uh -huh. Ja, het is eigenlijk een beetje het wachten op uh, er nog. De hele PC loopt erop vast. Hij is er wel weer klaar mee, zegt hij. Um, ik zal even vragen: Skype, Permo. Meedoen op Skype. Handig, zo'n uh, shoutbox. Ideaal. Ja, dus sneller communiceren dan uh, luisteren naar de livestream. Als je bepaalde browsers hebt, want ik begrijp dat jij er ook niet op kon komen, hè? Nee. Ja, het nee, zou nee. te maken kunnen hebben met, het, met die, met die uh, luisteraars, wat ik al zei. Uh, maximaal uh, 500. Nu luisteren er 493. En uh, ja, ik heb even de kwaliteit van de stream iets omlaag gezet. Ik, ik uh, ja, hoop dat het dan uh, wat beter wordt en dat uh, iedereen kan luisteren. Uh, dat is wel mooi. En voor die mensen die niet kunnen luisteren, nou ja, die moeten hem dan maar uh, terugluisteren. Ah, uh, Permutter zegt dat hij Skype aan heeft. Ik zal hem eens even erbij uh, halen. In het gesprek uh, gaan uh, betrekken. Uh, uh, even zoek, zoek. Oh. Uh, even kijken hoor. Uh, Permutter. Uh, terwijl uh, Permutter, ik, ik zoek Permutter even. Draai we even een muziekje. Goed idee? Ja, springen. Nou, dan moet ik even een muziekje uh, zoeken. Nog iets van de huilende rappers? Nee, dat zullen we jullie niet aandoen. Um, ja, Keras One met The Sound of the Police. Yes. Get over one met the sound of the police ik ik, ik zet met jou wel vinden nog even een ander liedje op oh, oh, oh. pardon even nou nog één keer dan is het morgen mooi weer ik zet er uh, nog even een ander liedje op en dan probeer ik nog even uh, contact te maken met de want ik zie dat hij uh, niet meer in mijn uh, skype staat hoe dat komt weet ik niet Um, meanwhile, gaan we luisteren naar de Sugar van System of a Down. <muchas> Dan oh, nou gaat hij weer hetzelfde liedje spelen, sorry. Uh, toch ja? ben je er nog? Uh, heb ja, jij ik... toevallig via Skype even voor mij uh, uh, het Skype-adres of het contact van Permutter Want ik, ik weet niet waarom, maar ik zie hem niet meer tussen mijn contacten staan, heel vaag. En hij zegt, ik ben online, maar ik zie helemaal niks. Nee, ik, nee, ik heb hem, hem uh, er ook niet in staan. Wel uh, via electron en <coughs> jij staat erin. ja. En, en uh, nou ja, met mijn, mijn eigen uh, contactpersonen, maar uh, hij staat er niet in. Uh. Ik zal even uh, hem vragen. Uh, Skype. En dan hopen dat hij dit leest en dat hij contact opneemt. En dan kunnen we hem ook in de show halen. Ik zit even te kijken, er luisteren 491 mensen, bijna 500. Uh, dat is mooi. Uh, we, we keep on tracking. Maar uh, heb jij toevallig al iets waar je van zegt, van, nou, daar wil ik het wel even over hebben? Nou, uh, misschien wel. Uh, gisteren, nee, gisteren was ik bij uh, Eter aan het afstruinen. Ja. En uh, dat kan heel mooi met die link. Uh, die staat ook op Heb YouTube. Heb je met hè? je ham radio? Nou, nah, niet die, maar dat is dat, uh, die online uh, radio. Ah, oké, okay, die online hem link van de Universiteit uh, Twente. Ja, klopt, ja. Ja. En uh, best veel uh, weer van een paar nummers in de lucht. Ja, en, dat, dat valt mij ook op, inderdaad. En ook, we uh, hebben bijvoorbeeld radio Pyongyang van Noord-Korea. Oké. Okay. Uh, Probeer proberen anderen die weer te, te verstoren en te overstemmen, <laughs> vanwege die laatste gebeurtenissen. Oké. Okay. Weet je wat met die film? Uh, ja, ja, ja, die ja. interview met uh, Seth ja. Rogen, die Sony-hack, waarvan ik trouwens niet geloof dat uh, Noord-Korea dat gedaan heeft, om heel eerlijk te zijn. Nee. Ik, ik denk dat, uh, dat het um, ontslagen werknemers van Sony zijn geweest. Er is ja. daar een, een complete tech-afdeling met 2000 man, is ontslagen. Er ja. zou vast wel een of andere hacker named Ben tussen gezeten hebben die uh, de boel gehackt heeft. Ja, dan zou ik het ook eerder gaan zoeken. Of, of het is een hele goede publiciteitstunt voor die film. Kan ook, ja. Maar lijkt me stug dat de FBI uh, zich er dan mee zou gaan bemoeien. Ja... Maar je kon dus echt Noord-Koreaanse signalen ontvangen? Ja, dat is wel uh, s'nachts dan. Oké. Okay. Uh, maar dan hoor je dan gewoon uh, de radio, uh, de staatsen in Noord-Korea. Apart. En, uh, nou, meestal hoor je ook altijd die van Zuid-Korea erdoorheen. Die is precies ja. dezelfde frequentie afgestemd. Oké. Okay. Dus, dus probeer je elkaar te overstemmen. Maar dat is hun uh, propaganda uh, dingetjes, zeg maar. Ja. Maar ook heel veel... Uh, nou ja, andere jammers die Noord-Korea proberen te verstoren. Ja. En dan uh, zie je nu ook uh, je hebt die andere zender, de buzzer, van de Russen. Ja, klopt. Die woodpecker. Die, dat is niet de woodpecker, maar de buzzer. De woodpecker is een iets anders anders iets. Oké. Okay. Uh, maar die buzzer die proberen ze ook uh, te storen. Oké. Okay. Vooral sinds uh, dat gedoe in Oekraïne. Uh, is dat veel uh, meer aan de hand dan. Hè? Ja. Maar het is wel interessant om even, uh, dan de eten af te, te zoeken uh, soms, nou heel veel, uh, opvindt, uh, sommigen denken, oh, ja, patisserie, mos, code, maar dat is gewoon een, een beacon of een, uh, een baken, zeg maar, radio-baken. Ja. Maar er zijn ook sommige, ja, daar, daar kun je helemaal niks uit opmaken. Uh, vage codes en wat uh, is het? Ik, ik zie trouwens uh, ondertussen ik onderbrek je heel even kort ja. ik zie dat uh, uh, Permutter er ook is dus ik ga hem even proberen aan het uh, gesprek toe te voegen, even kijken um, hoe het ook alweer gaat ja ik heb hem nu een uitnodiging gestuurd en als Permutter accepteert dan zit hij ook in de show Hij is aan het bellen. Kwestie van opnemen. Nu. Yo, hallo. Hey, ik Ben Mütter. Yo. Welkom Hi. in uh, aflevering 46. 46, oké, dan. Ja, ja, man. Ik zit, dat uh, koffie te zetten. Goeie tijd. Ah ja, dat heb je goed bekeken. Ik maak maar uh, de stream op. werkte bij jou niet. Nee, dat doet het bij mij niet. He. Nee, dat is wel. Uh, ja, maar ik denk dat ik wel ja, weet dat hoe het is komt. Ik heb die fles uh, zo allemaal. Nou, het, het heeft te maken met, er zitten meer dan 500 luisteraars, of tegen de 500 luisteraars. En er zit een begrenzing op, als hij meer dan 500 luisteraars heeft te streamen, dan kunnen er geen nieuwe bij. Aha, dat is dus ik vermoed kijk. dat dat het is geweest. Ja, nou ja, we zijn er. Ja, ja, ja gezellig. Uh, uh, suggesties voor een uh, muziekje? Voor een muziekje? Ja. Jezus. Ja. ja, ja. <laughs> had hij ook een plaat gemaakt <laughs> Jezus laten we even kijken ja, heb iets van Jezus? Ja. Jezus, Le Le wacht even ik heb iets gevonden Jezus leven wacht even, het is serieus waar? ja hoor, is serieus schoonste heer Jezus luister van Jezus Jezus leven van mijn leven van Kees Kraaienhoord Oh, niet oh, van Jezus zelf, dat is dan jammer. Nee, nee, ik kan het niet, ik zet het gelijk op stop. Ik kan het niet luisteren. Sorry, <lacht> nee, ik word daar nee, helemaal lijp is van. Niet, man. Dit is van Kees, ik, ik was iets van Jezus. Oh, je oké, okay, wacht even. Artiest Jezus. Jezus. Ja, oh, wacht. Ik heb een artiest gevonden van de artiest Jezus. En dit is okay. het nummer Bukkers. Wie hebt verkeering sinds de haven? Ik no de West. In het weekend altijd stappen. Ik Maak even mijn koffie af, Stefan. Ja, ja, doe dat. Van hey, ik zet even een goed muziekje aan. Um, Vela Kuti. Dat lijkt me wel iets uh, om even een beetje los te komen voor die 46ste aflevering. Um, ja. Ik ben me Oh, Carry Me van. Fela kootie. Ik spreek jullie jou. Carry me. I want to die. Ginger agrees with everything I said. Here goes now. ik niet, maar ik op een of andere manier heb ik een visioen en zie ik een of andere soort zombie, een lijk van Pim Fortuyn, dat danst op deze muziek, heel schokkerig, ja, pretty fucking ugly, dat ik dat weer moet visualiseren. En, en uh, dit is alvast even voor Permutter en voor Toxo uh, Gaan jullie eens even nadenken. Misschien weten jullie nog een telefoonnummer waar ik zo meteen na dit liedje eens even heen kan gaan bellen. Gewoon, maakt niet uit wat. We bellen en we maken er een mooi gek verhaal van. Listen. it one more time all of us for so this time with the whole band it's a beautiful thing let's go everybody now let's go come on now one two three four Harry me van Vera Kuti. Ja. Welkom terug uh, bemutter en Toxopaeus. Zijn jullie jo, er nog? ik ben weer. Jawel. Oh, ik, ik moet zo, ja, ja, even pauzeren, want de plaat bleef doordraaien. Uh, <laughs> <laughs> um, zijn er uh, dingen waarvan... Uh, ja, je, Toxo had het zo straks even over. Uh, hij was uh, een aantal kanalen op de korte band uh, aan het afluisteren geweest. Onder andere even naar uh, Radio Pyongyang. Was het niet, uh, Tokso? Ja, klopt, ja. En uh, echt, echt bijzondere dingen heb je, heb, je, heb je die er ook nog uh, uit kunnen pikken? Bijzondere zenders of zo? Of, uh... Nou, gewoon misschien bijzondere boodschappen of... Uh... Nee, ja, er zijn meer van dat soort zenders, de lucht, gekomen... En meer activiteit. Mm -hmm. en uh, maar ja, wil je dat ontcijferen, dan moet je behoorlijk knap knappe kop zijn. Wat, wat is de vermoedelijke inhoud van de boodschap, denk je? Nou, gewoon uh, dingen, uh, volgens mij uh, agent Teveldoek van, uh, nou ja, een boodschap. En, uh, moeten jullie dit of dat gaan doen? Uh, wat nee? ze willen eten. <laughs> dat kan. Dat is de lijst van de Chinees is dat. Ja, dat, dat doet me heel erg denken wat jij nu zegt Pemutter ik heb ooit in de jaren uh, negentig nou ja, een meer uh, zeg maar een periode van meerdere jaren gewerkt voor een bedrijf dat zich in de motorsport uh, bezighield. toen ging ik van circuit naar circuit en als we in Duitsland werkten dan hadden we ook altijd van die uh, Nederlandse werkstudenten en dat waren uh, lui van Vindicat, uit Groningen echt van die enorme brawl uh, figuren en we hadden van die portefoons, daar kon je dan doorgeven van, ik moet nieuwe t-shirts hebben of nieuwe petjes. En die lui, die zaten gewoon van, je moet twee flessen sherry, vier kratten bier. En, dat ging, en ja, ik was 16 toen, dus ik, ik, ik dacht van, nou, ja, dat is een grapje zeker, maar dat was gewoon serieus de boodschappenlijst. Dus, <laughs> ja, dus het zou heel wel mogelijk kunnen zijn van, dat die lui inderdaad doorgeeft van, dat willen we eten. Ja, wij verstaan het toch niet. Nee, precies. Dat is allemaal in, code dat, in die code, dat zijn neurtjes op die kaart van de Chinees. Ja. Die weet wat hij moet maken dan. Als hij een 58 roept, dan weet hij dat dat een uh, baan speciaal is. Met uh, gefileerde hamlappen. Juist, altijd. Ja. ja, kijk, dat is dan weer QFF. Wij zijn ook weer op de hoogte van hè, hun taal. Dat scheelt toch weer. Maar niks engs, zeg maar, Toxopace. Nou, ja, kijk, tijd terug, uh, zeg maar, voor 2010 was het veel rustiger op dat gebied. Mm -hmm. Maar nu is er echt veel meer activiteit. En uh, bijvoorbeeld bepaalde beurzen die versturen ook, uh, hebben ook verbindingen, zeg maar. Ja. En uh, nou, dan proberen ze die weer te verstoren Ja, uh, nou, echt heel veel activiteiten. Oké. Okay op zich ja, wel uh, een fenomeen. Ja, nou ja, dus sowieso... centamateurs die... Uh, hè, via de korte golven met elkaar... communiceren, via zo'n hamradio... Uh, het is natuurlijk wel een ideaal middel... Hè, over lange afstand ja. om te com communiceren. Ja, klopt ja. Ik bedoel, Als de meest primaire... communicatiemiddelen uitvallen... en dan doe ik op middelen als... stel, uh, er breekt de pleuris uit... er is geen tv meer, er is geen radio meer... Maar je kunt met de generator je hamradio draaiende houden, snap je? Dan kun je er zo met elkaar communiceren over vrij grote afstanden, in tegenstelling tot een uh, bijvoorbeeld 27mc. Ja. ja, ja. Met een opgebouwde vliegmappen, het ook. Ja, ja, serieus? Ja. <laughs> ja, nou. Gewoon met zo'n elektrisch een ding. Gebruikt, je wel een komen, ja. Als je wat gebruikt, hè? Morsencode. Mo ja, Mors. Oh, ja, natuurlijk nee, tuurlijk, tuurlijk. Ja, nee, ah, ja. Te ik... Ja, het is. een code. Dat heb ik ook nog allemaal. Dat, wat? Dat zit er gewoon nog ingestampt. Al die lettertjes. Hetzelfde als die NATO. Het uh, NATO al alfabet, zeg maar. Uh, Alfa, Bravo, Charlie. Dat, dat, dat. Ja, ik, ik, volgens mij kunnen kinderen van nu dat helemaal niet meer. Die, die mm -hmm. hebben geen idee waarover je het hebt als je zegt van het uh, NATO alfabet. Huh? ja dat zou we als, uh, ja ja ik, ik ken hem ook wel ja is is wel ja. zeg maar essentieel als de pleuris uitbreekt uh, ja zou het nou ja als, als ze boodschappen doorgeven dan gaat het vaak wel op die manier ja en, en dan is het makkelijk als je het snel kan ontcijferen en, uh, die, die, ja die, die, ja kinderen van nu hebben daar denk ik iets meer moeite mee maar misschien ook wel weer niet, omdat ze gamen. en zo. In een game zit het wel weer. De pleuris is al uitgebroken, toch? Ja, wat? Die is ja. al 13 jaar uitgebroken. Heel lang geleden al gebeurd. 11 september 2001. Dat, dat is toch voor mij wel het keerpunt? Ja, een paar duizend jaar geleden al. Ja, nee, tuurlijk. Ja, maar maar de, de gradatie waarin... Euh, zeg maar... Mensen gaan gewoon hun gang, zeg maar. Dat hebben ze altijd gedaan... Ondanks dat we ergens de mist in zijn gegaan in onze eh, evolutie. Um, maar als je kijkt gewoon naar... Het was redelijk stabiel, jaren 80, 90. Tuurlijk was er wel onrust, maar het was stabieler dan nu. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik denk de, dat nu meer mensen doorhebben dat, dat er stond aan de De evolutie dat van is. de pleuris, zeg maar. Ja, nou ja, zo, zo, zo zou je het ook kunnen bekijken. Ja, ja. ja nee, die gedijt heel goed. De ja. stront evolueert, zeg maar. Ook. Ja, ja. ja. Nee, die, die gedijt heel goed. Nee, in zo'n omstandigheden, die De Ja. ja. Vooral omdat heel veel mensen het ook gewoon nog steeds niet zien. Dan ja, kan zoiets ja, extra goed ja, gedijen. Ja. Het is ook allemaal je eigen pleurig wel een beetje. Hmm. Tuurlijk, ik bedoel... Je kunt er zelf uitstappen. Je hoeft er niet aan mee te doen. Je kan het negeren. Je kan wegkijken. Ja. ja. Of je kan je overal aan ergeren. Ja, dat maar... zou ik niet doen. Nee. Daar word je er heel moe van. Moe <laughs> en oud. Ja. En uiteindelijk ook niet vrolijk. Nee, nee dat helpt ook niet echt. Dat klopt. Maar als je wegkijkt. Dat heb ik wel soms. Als ik denk van ja. Moet ik niet ingrijpen? Moet ik niet iets zeggen? Moet ik niet iets doen? Of ben ik dan een huigelaar? Maar dan, als ik dan heel goed nadenk... denk ik van nee joh, ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik heb mijn lesje wel gehad. Het heeft geen zin. Het, het heeft over het algemeen... Uh, het heeft niet veel zin inderdaad. Nee, daar ben ik wel van overtuigd. Ja, het is ja. bedoeld zelfs praten tegen dovenmans oren. Zeg maar. Als je probeert ja, dingen okay. te veranderen. Het, het, het, het, nou, ik ben er ook van overtuigd dat... Alles, alles klopt, alles is precies zoals het moet zijn. Dus het ook... Nu bedoel je? Ja, nou altijd. Ja, nee, natuurlijk. Uh, alleen het is een kwestie van of je dat nou, of je dat nou ziet of niet. Maar uh, het heeft niet zoveel zin als je denkt van oh, ik ga de wereld even veranderen, want dat, dat komt telkens bij je terug, zeg maar. dat heeft niet zoveel nut. Nee, nee, nee, je kan hard schreeuwen. Dat heb ik ook wel gemerkt. Nee, ja, nou, als je de wereld wil veranderen... Dan moet, je, dan moet je gewoon zorgen dat je nieuwe ogen krijgt. Dat, dat ja. is... Uh, nou, of eigenlijk iedereen dat, nieuwe ogen geeft. Ja, dat dat, dat... dat zal helpen. Maar volgens mij is het ook nog zo dat... Uh, ja, begin maar eens bij jezelf. Ja, ik bedoel ja. Het is jouw realiteit. Ja. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor iedereen. Dat als jij nieuwe ogen hebt, dat dat ook uh, voor alles om je heen geldt. Zeg maar. Ja, nee, natuurlijk, want uh, uh, als je um, hoe moet je dat zien? Um, jouw realiteit is ook alles wat je om je heen... Heel mooi, die film. Ik weet niet of je hem al gezien hebt met die uh, DiCaprio. Uh, Inception. Vrij recente uh, film. Ik heb een vaag... Volgens mij ben ik er een keer bij een slaap gevallen of zo. Oh, nou ja, in die film er zit, zit een heel mooi fragment. Dan loopt hij ook met uh, iemand door uh, Parijs... en dan zegt hij, legt hij ook aan haar uit hoe dromen werkt... maar dat dromen, je realiteit, dat dat eigenlijk gewoon niet zoveel van elkaar scheelt. En dat je dus dat kan beïnvloeden. En zij gaat dat dan doen. En ja, dat is, dat is heel grappig. En daarmee is het heel mooi wat je zegt over die nieuwe ogen... dat als je zelf op een andere manier naar dingen gaat kijken... En je dus minder gaat ergeren aan dingen. Dat je dan de wereld om je heen ook gewoon ziet veranderen. Omdat de wereld om je heen is wat je zelf creëert. In je hoofd. Ja, dus dat is wel een dingetje ja. Er ja. is in ieder geval een zekere mate van feedback. Dat sowieso. Hoe het nou precies in elkaar werkt. Steekt en werkt. Dat, uh, ja, dat durf ik nog steeds niet, niks over te zeggen. Maar... Niet, niet met zekerheid zeg maar. Nee, nee dat, is altijd, uh, dat is echt lastig. Want dan denk je ja. ook wel van, verzin ik dan ook al die andere mensen? Want dat zou dan ook zo zijn. En dan denk ja, ik dan maar... van waarom zou ik dat in godsnaam doen dan? Zou dat niet door elkaar kunnen heenlopen? Ja, dat nou, is ja, dus wel inderdaad. Dat dat op een bepaalde manier tot een grote brei... Gewoon de theorie van de multiversa. Me meerdere universen, zeg maar, die met elkaar verstrengeld zijn. Ja, maar en onlosmakelijk plek, aan elkaar verbonden zijn. Door elkaar, inderdaad. Iedereen projecteert ja. zijn eigen realiteit in deze ...bond. Maar wel. Ze zijn wel, zeg maar, onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En tegelijkertijd, het beïnvloedt elkaar. Maar toch is ieder kanaal apart voor één iemand, zeg maar. Uh, ja, zo was ik nu ook ongeveer gekomen dat het zo ongeveer moet zitten, zeg maar. Want je kan wel de projectie van iemand, iemand anders... in realiteit kun je wel overnemen. Oh, om... die kun je ook beïnvloeden. Ja. Als je namelijk hem of haar beïnvloedt... beïnvloed je ja. dus ook de perceptie van die persoon op de werkelijkheid. En, ja, laat ik het zo zeggen dat... de, de projector met de sterkste lamp... Die, die maakt het plaatje op de muur... Uh, het is dus, uh, dat is weer misschien dan, ze noemen het wel eens charisma. Uh, dat is een, een, een bepaalde mate van uitstraling hè, van iemand, toch? Zou je kunnen zeggen. Ja. Toch? Uh, charismatisch voorkomen. Iemand straalt wat uit. Dus dat is ja. een, iemand met een sterke projector. Dus een charismatisch persoon. Dan moet je eigenlijk in principe voor oppassen. Oh. Als je niet wilt dat jouw. Een... <laughs> nee, maar als je niet wilt dat jouw. Een... A view on reality wordt beïnvloed. Ja, ja, ja, ja. Want alles ja, wat dat... licht schijnt, dat bedoel, het reflecteert, het weerkaatst. Maar jij of ik, we absorberen ook licht, hè? Ja, ongetwijfeld. Dus je absorbeert ook de projectie van een ander. Ja. Ja, dat en doet dat... wel. Ja, nee, dat doet, doet, doet zeker dingen doen zeker mee. Ja, dat merk ik ook, dat. dat... Bij mensen in mijn omgeving soms dingen gebeuren, zeg maar, als ik in de buurt ben. Heb je nog rare dingen meegemaakt, Ledelijk? Nou, geen rare dingen eigenlijk. Ja, nee, maar bedoel, die voor een ander misschien raar of onverklaarbaar zouden kunnen zijn. Ja, ja het, het wordt voor mij sowieso steeds minder raar. En, uh, maar ik vind het, het is heel moeilijk te duiden wat, wat, nou precies, wat er nou precies gebeurt, zeg maar. Ja, maar telepathie is wel een dingetje. Ja, op een bepaalde manier. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar, dat, dat merk ik steeds sterker, zeg maar. Maar het kan ook heel vreed beïnvloed... Uh, mm, hoe moet je dat zeggen? Uh, telepathie als communicatiemiddel is, is, is zeer onderhevig aan uh, storing. Vind ik. Ja, maar ik heb nou, een ruis. bepaalde persoon waarmee dat echt een soort uh, toch wel af en toe veilloos binnenkomt, zeg maar. Gewoon ineens. Ja. Ja, ja zo'n plop. Ja, ook op, precies op dat moment ook. Dat je denkt van ja, het klopt gewoon. En dan, ja. uh, dan weet je ook even wel genoeg, zeg maar. Hoef je en, niet te bellen. En, ja, en is het <sus> omdat iemand dat uh, uitzendt? Of ja, nou, in, in dat soort ook omdat je zelf het, jezelf, het, zeg maar, het een, wil ontvangen. Een, een antwoord op een vraag meer. Hè? Het is meer dat je zelf wat uitzendt en dat die ander dan even zegt oh, zo en zo. Die haakt in op jouw, wat jij in de eter uh, Ja, ja ik, ik heb ook wel eens het idee dat ik zelf wel uitzend, maar dan heb ik wel eens de twijfel of het bij de ander aankomt. ja Het komt sowieso aan, maar misschien is ja, dat... dat dan niet op het moment. Wat ik zeg, maar. zeg Ruis ruis zorgt ervoor dat het niet altijd juist nou, of op tijd ik denk aankomt dat het, dat het op zich niet uitmaakt, weet je wel Dat je, bij bepaalde personen merk ik dat Dat gebeurt ook spontaan ik bedoel het is niet iets wat ik doe zeg maar, het is iets mm -hmm. wat gebeurt en dan denk ik ook van hé, hey, wat gebeurt er nu en dan, uh, dan dan stuur je duidelijk iets weg want dat, dat, dat voel ik heel duidelijk op dat moment ook mm -hmm. als een soort, soort knetterboog als het ware en dan stuur je iets weg en is en, en kijken naar de reactie van een andere persoon denk ik van hé, hey, hij uh, voelt niet wat ik voel op dit moment. Anders had hij wel verbaasd naar me gekeken van hé, hey, wat doe jij nou? Ja. <laughs> en, uh, maar het zit er dan wel. Dat wat je hebt gestuurd, dat zit er dan wel. En, dat, en dat, dat komt is ook op instantly aan? Dat het dan echt moet gebeuren, zeg maar. Zeg maar maar in, komt het in, gelijk aan? Sorry? Bij iemand? Komt het gelijk aan als jij het zendt? Of ja, zou het ik, ik kunnen... voel het op het moment dat het gebeurt dan het gebeurt echt op het... Ja, je voelt gewoon zo'n knetterende vonkenboog als het ware. Ja, dat is dat als, als je het signaal stuurt. Maar de ontvanger, ja. Ja. Uh, komt, komt dat gelijk aan of, of, of zit daar ik, een ik, ik ik mate van, van tijd tussen? Zeg maar. Oké. Okay. Op dat moment dat dat gebeurt, dan zit het erin. Denk ik zomaar. Mm -hmm. Dan is het er. Ik, ik, want ja, ik heb ook wel eens dat je denkt aan iemand, heel sterk. En, en dat het niet aankomt. Maar bijvoorbeeld wel veel later, als ik al niet meer daaraan denk. Ja, oké. Okay, dat, dat, ja. ja, dit zijn de situaties die ik beschrijf. Is dat, dus dat je echt uh, op dat moment fysiek uh, contact hebt met iemand, gewoon mm -hmm. in gesprek bent met iemand. En dan gebeurt er op een andere laag, uh, vindt er dus nog wel een vorm van communicatie plaats, zeg maar. Ja. In, in de vorm van een uh, elektrische knetter. Oké. Okay. En die, die, die heb ik zelf ook al eens van anderen ontvangen, zeg maar. En dat is ook heel interessant. Die, die, die uh, buis, zeg maar. Die ja, het lijkt net of je dan eigenlijk... Uh, ja, gewoon alsof je de complete harddisk dumpt. Als het ware, zo zie ik het maar. Nou, je gooit hem open. Je gooit je encryptiesleutel eigenlijk gewoon te grabbelen. Ja, zoals het dan ik neem van mijn harddisk mee naar jou toe. Dan flikkert alles bij jou erop. En jij flikkert even alles van jouw harddisk, Dan flikker je bij mij erop. O of zou dat van te maken wat? kunnen hebben met een soort... Dat, dat onze roots, ons DNA... zeg maar, aan elkaar gekoppeld is in het verleden. En misschien dat het van... diverse verschillende plekken komt. En dat het elkaar weer herkent. Of is ja, dat heel ver gezorgd? ik zie die verbindingen toch als een soort uh, grote elektrische, uh, elektrische zee, zeg maar. Oké. Okay. Ik, ik, ik vind het lastig om te denken in, in, in fysieke uh, stofjes en dingetjes en zo. Want dat zijn, uh, dat zijn allemaal maar gevolgen van. Gewoon als, als in het elektrisch universum, dat zeg maar. Het is een groot veld waarvan, van, uh, ja. Met één grote elektron in het midden die de hele tijd... Ja, misschien je auto stuurt, zeg maar. <laughs> misschien wel, ja. Zoiets. Ja, ja, ja er Want, zit een... Uh, ja, het, het, ja. het, het lijkt... De mother electron. Maar nou, misschien is het ook wel statisch. Daar ben, ben ik nog niet uit, hoor. Dat weet ik niet. Dat ja. ik niet zeggen op dit moment. Ja, maar misschien hoe ik, ontstaat een elektrisch geladen iets, zeg maar? Daar, daar, daar, daar is een bron voor. Ja, maar dat ben jij misschien wel... Ja, hé... Hey, ja. hey we zijn allemaal onze eigen god, maar Kijk, ik kan wel zeggen van, hé, het knippert, maar misschien sta je zelf wel te knipperen. Oh, continu. Snap je? We, we bestaan allemaal dan uit knipperende knipperen deeltjes. Te kijken naar iets wat stilstaat, waarvan jij dan zegt: nee, dat knippert. Nou ja, dan knipper je zelf. Dus ik ik weet het niet. Hmm. Interessante gedachtegang zo op deze eerste kerstdag, eh, heren. Ja, op, ja. om 4 minuten okay. over 8 op 25 december 2014 in de 46 e podcast ja, gaan we de even heel diep de koffie is op tijd voor een uh, nieuw muziekje uh, dat is een, uh, een goed idee ja ik zit echt hey, te denken bellen, ja ja dat ook dat gaan we zeker zometeen even doen hebben we eh, eh, een muzieksuggesties bellen. iemand <laughs> of gaan we iets van Funkadelic doen Maggot Brain past er eigenlijk wel een ja, beetje door. bij de discussie die we net hadden of niet uh, yeah. Ja, ik gooi hem door de marina. Hij is sowieso altijd lekker natuurlijk. Oh, maggot brain. Ik spreek so Mother oh, Earth is oef. pregnant for the third time. For y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended. For I knew I had to rise above it all. Or drown in my own shit. Thank mm -hmm. you. Maggot Brain van Funkadelic Ja, heren Zijn jullie uh, niet in slaap gevallen? Nee, ja, ja, we nee Wat was... Oh, dat ben ik Of niet, nee Nee, dat weet ik niet Waar komt dat vage geluid vandaan? Het waait hier nogal hard. Serieus? Nee, joh <laughs> Maar het zijn gewoon de special sound effects van je keyboard. Ja, ging het weg. Ja, dat was, dat was echt heel vaag. Ik was het in ieder geval niet. Oh, nee, ik was shit. het wel. Ah, Kijk, het was uh, ik, hypnotiserend gewoon, ik, dat nummer. Het is Megatron. de, de, de, de, de echo pad die ik van, uh, van FE heb gekregen. Ah, kijk. Vandaar, ik, ik, ik, heel, uh, ja, vet geluid, maar dan, ik, ik was al helemaal in zo'n slaperige sfeer gekomen van het nummer maggot Brain En dan, dit soort geluiden, uh, anyways, um, ja, ja. Um, zijn er, ja, wilden we nog verder praten over uh, waar we net uh, eigenlijk over aan het praten waren? Uh, ja, we hadden het over. <laughs> ja, over de realiteit die je zelf schept, ja. zeg maar. Ja, de realiteit. Ja, is die er wel, zeg maar. Ja, nou ja, die, die is voor iedereen uh, anders. Ja, precies. Ja. is dus voor niemand gelijk. Ja. Nee, dat denk ik dus ook inderdaad. Ja, dat is voor niemand gelijk. En dat, uh, dat, dat, dat... Uh... Wat wel een interessant fenomeen is, is dat die, uh, die, die de toename van de bevolking natuurlijk ook een, een toename van projecties is. Ja. En uh, ik denk dat dat, ook, uh, dat dat ook het idee is van die, die uh, gaat heen en uh, vermenigvuldigt u, zeg maar. Het gaat niet zozeer over het uh, specifiek het voortplanten, maar het, uh, het produceren van hun werkelijkheid. Blijf even verder praten. Ik bel ondertussen ook even met het Vaticaan of zo. Ja, vat, ja, Dan kunnen ze ook mee luisteren. Ja. Hallo oh, is de paus thuis. Ja. Dear Holy Father, your attention is needed around the world. Is a number from six, the Viking. One four one four. It's in Melbourne, five, Australia. Eight, five five eight six isn't available right now. Please leave a detailed message after the tone. Oh, we can do it in Spanish, guys. The line may hang up or press one for more options. Hello, Holy Father. Dear Holy Father. Uh I see that you are a priest in Melbourne, Australia. And I was wondering if you uh, could uh, tune in to the QFF podcast. You can uh, check it out at qff.nu. Nou, wil verder nog iemand iets kwijt aan deze holy father? <laughs> <laughs> <laughs> Hebben we nog een boodschap voor deze man? Plintig kerstfeest. Ja, <laughs> <Yeah>, happy festivus. <laughs> Hey, jij, ja, zo? heb jij nog wat te zeggen? Nee, niet echt. Oh, nee. Geen, geen blijde boodschappen voor deze man. Nou, oké, okay, dan laat het hierbij. hang ik weer op. Hij is, hij is er weer uit. Hij heeft een mooie boodschap nu. Die kerel die denkt echt van, what the fuck is dit? Um, eh, <hijf> hebben we nog andere ja, leuke ja, nummers ja, die we kunnen bellen? Ik de tijd zitten rommelen. Wat, wat zeg ja, ik vind het wel leuk. Gewoon iemand bellen. Kom maar door met die nummers. En die voegen gewoon toe aan dit gesprek. En dan gewoon kijken hoe die mensen reageren. <laughs> <laughs> Ineens zitten ze live in een podcast. Ze begrijpen er geen fuck van. En als ze dan zeggen. Huh, hoe komt dit? Dan zeg jij van. Ja, huh, hoe komt dit? Wat doet u hier? <laughs> ja, wat is dit voor parallellen? En dat, maar wij. Dan moeten, dat is even ter verduidelijking. Wij praten in het jaar 2036. Ofzo. Dus we ja. <laughs> <Ja. laughs> Deze... moeten praten alsof wij twintig jaar verder leven. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Heeft, heeft iemand nog een nummer, of zal ik gewoon een willekeurig nummer uh, erin tikken? <laughs> ja. En dan doen we het helemaal at random, zeg maar. Ja. zelfs ja, random. <laughs> oké, okay, wacht. Uh, Nummers bellen. Ik, ik, dit is echt een, een, een willekeurig nummer, nu. Oh, nee, nu bel ik weer dat verkeerde nummer van net. Jo, oh, wat irritant. Eh, um. Oké. Okay. Nou, oh, dat is een onjuist telefoonnummer. Ik tik weer at random iets verkeerds in. Ehm, um, oké, okay, anders moet ik even het telefoonboek toch maar gaan raadplegen. Ehm, um, of er moet nog een van de luisteraars zijn die een uh, nummer gaat dumpen in die uh, shoutcast, of, uh, shoutbox. Um, even zoeken hoor. Telefoonboek. Nou, hup. Iemand te volken voor een woonplaats? Ehm... Uh. Ja. Nee, nee. Nou, dan doe ik het Fries. Dat ligt in Trente En we zoeken een Janssen. Uh, Maurice de Hond niet bellen. Maurice de Hond. Heeft iemand daar een nummer van dan? Ik, dat, die heb ik niet in mijn telefoon staan. Maar. Wacht even. Dan bellen we dat ze van Bonzo zijn. Van Bonzo. Uh, oh, wie zoekt u? Oh, waar? wacht even. Hond. Ik zoek, de nationale <laughs> <laughs> ik, ik zoek even of er iemand is in Groningen die iets met, met hond geen, geen hond gevonden in Groningen, zegt hij Jan Hij woont in Amsterdam, toch? Oh, is het zo? Wacht even Amsterdam Nee, oh nee, is de hond die woont eh, niet in Groningen de hond. En de hond. amstel weg. Ja, dat zou. Uh, ja, dat zou kunnen. kunnen. Nou, we gaan eens dus even kijken. Telefoonnummer tonen. Dat is een 06-nummer. Altijd leuk. Mooi man. De techniek van tegenwoordig. Uh, Geef het er mee wil doen aan een enquête. Ja. Over, over hondenbrokken. <laughs> van bomzo. Ja. <laughs> Dit nummer is niet bereikbaar. U wordt oh, doorgeschakeld. Oh, voicemail? Met Mark. Je komt het snelst met me in contact door een iMessage of een WhatsAppje te sturen. Wat de hel? Je contact op via mijn site www.markterhonds.nl Wat is dit voor hipster? <laughs> Hi Mark. Het is uh, Gerald. Je weet wel. Van uh, Gerald TV. Hey, bel me even. Jezus, wat een figuur. Die gast maar denken, wie is Gerald? Die is net zo irritant als mij, denkt hij dan. Um, goed, ik heb nee, nog een hond. Nee, helaas. Jan-Lievenstraat in Amsterdam. 020. Ja, ik ga gewoon bellen. Kom op, het is eerste kerstdag. Je zit in de 46ste 5 podcast en uh, nou ja, dan moet je niet zeuren als je gebeld wordt. En we leven dus twintig jaar verder, hè? Dat, dat is wel even. Dit zijn de nieuwe enquêtes. Die worden met drie personen tegelijk gehouden. De multi-enquête, de multi ketten Nou, hij is aan het bellen. Duurt alleen even. Duurt wel heel lang. Voor de zekerheid zoek ik nog even een derde, de hond. Oh, voicemail, mooi. Hallo, u spreekt met Ari van de Bonzo Multiketten. En wij wouden u graag een aantal vragen stellen. Wij bellen u vanuit het jaar 2036. En onze namen zijn Jan, Johan en Karel. Wij zijn dus van Bonzo en wij bellen in verband met een enquête over hondenvoer en hondenbrokken. En misschien kunt u ons terugbellen in het jaar 2036. En dan kunt u dus vragen naar Jan, Johan of Karel van Bonzo, hondenvoer van de Multiketten. Fijne avond en vooral fijne feestdagen. Zo, die hebben een heel raar voicemailbericht, die mensen. <laughs> een heel raar voicemail bericht. <laughs> Ik heb hier nog eentje aan de Churchilllaan. Die heet ook De Hond. Ook in Amsterdam. Die gaan we ook gewoon bellen. Ja. Skype. Bellen. Plakken. Bellen. Toevoegen aan gesprek. Komt ie. Ook in een 020 nummer. duurt wel lang, vast ook een voicemail. Zo kun je precies uitzoeken waar je moet inbreken met de feestdagen. Dus inbrekers, opgelet. We luisteren vast wel een paar inbrekers naar q Radio. is Please call back later. Piep. Geen piep. Hallo. Piep, de piep, de piep. Nou, oké. Okay. Die doet het niet. Um, dan moet de laatste de hond. Dat, dat moet dan een voltreffer zijn. Hè? Dat kan natuurlijk niet missen. Al die andere namen niet op. Dan moet deze laatste wel opnemen. Dan hebben we alle mensen die de hond heten geprobeerd. Uh, nummers bellen. Plakken. Bellen. Nou komt hij. Ja. Hopelijk neemt hij op. Ja, hij gaat over. Ja, ja. Ja, ja, u spreekt met Maurice van de Bonzo Multiketten. Wij bellen u om een aantal vragen te stellen over hondenbrokken van Bonzo. Ik spreek met de R. de Hond aan de Cornelis Roosstraat in Amsterdam. We hebben helemaal geen hond. We hebben helemaal geen hond. Nee, maar u heet de hond. Oh, ik heet je de hond. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, hoe de hondenbrokken van Bonzo bevallen... Die hebben we... Die eten we niet. U eet geen hondenbroken. Maar u heet toch de hond? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Die heeft opgehangen. We gaan nog een keer bellen. Ik bel gewoon weer. Raad ook gewoon mee, hè, jongens? Ja. Hallo, u spreekt met Maurice van de Multiketten van de Bonzo. En wij bellen ja, ik, voor ik een. ik heb geen hond en ik heb geen kat meer. Ik hoef nee, maar u heet een... toch de hond? U heet toch de hond? Ik heet de hond, ja. Ik ja, er zit die namelijk die een geldprijs de... aan ja, verbonden nee. van 312 miljoen bitcoins. Nou, jezus, kom ik hier met kerst? Godverdomme, een mooi cadeau brengen. Kerel, en, nou, nog één keertje. Drie maanden scheepsrecht, zullen we maar zeggen. Hallo, u spreekt met de Appie Beflappi van de Bonzo Multikette. Ik spreek met de de heer of mevrouw R de Hond. We bellen namelijk over een geldprijs van 312 miljoen bitcoins voor de gelukkige winnaar van ja, de multiketten. En we zijn op zoek naar de heer of mevrouw R de Hond. En die wonen aan de Cornelis Roosstraat in Amsterdam. En het heeft ook met de Nationale Postcode Loterij te maken. Het gaat om postcode 1035XK, Xant-Tippen Karel, in Amsterdam. Hallo? Hallo, hallo. Nou, dan gaan we de volgende bellen en dan wint u geen geld. Dan gaat de de geldprijs naar een van uw buren. Dan gaan we proberen contact op te nemen met een van uw buren. Uh, jammer. Uh, ik wens u een fijne avond verder. Dag. Zo. <lacht> <lacht> dit was eigenlijk flauw. Dit was eigenlijk niet leuk die laatste derde keer, want die kerel die die luisteren waarschijnlijk al niet meer. M -m Nog andere suggesties voor iemand voor een, een multidimensionaal gesprek? Uh, nee, niet echt eigenlijk. Nou, zal ik dan maar gewoon een willekeurig nummer uh, pakken? Er, mo er moet toch een mooi gesprek te vormen zijn met iemand die van geen zijde... Van geen zijde? Heb je daar een nummer van? Ja, dan gaan we nu. nu gaan we nu bellen met iemand van geen zijde. <laughs> G.J. Janssen. Ben Ik benieuwd. Hij gaat over. Hallo, Gabriel. Hallo, met uh, Klaas Drochtpukkel. Uh, ik spreek met Ge Jansen. Ja, dat klopt. Van de Genezijde. Dat klopt? Ja. U bent van Genezijde. Genezijde. Nee hoor, nee. U, u bent niet G.J. Jansen van Genezijde aan de Zaagmuldersweg in Groningen? Nee, daar ben ik niet naar Gene Zijde. Wat, wat Wat betekent dat? Nou... Ik ben op zoek naar de uh, Engel Gabriel van Genesijde. Dat heeft te maken met een uh, prijs van 112 miljoen bitcoins en een gesprek van Genesijde van mensen uit de multidimensionale uh, samenkomst. Dat is uh, geregeld via de bijeenkomst van Anton Teube en uh, die hebben u geestelijk in uh, contact gesteld. hallo hallo hallo hallo hallo Weg is <laughs> ja dat is heel vaag dit <laughs> het, was wel, het, het was op zich leek dit een, een grappig gesprek te kunnen gaan worden maar het liep allemaal anders nou ja op zich ja. geen probleem probeer het gewoon ja, nog een keer nou ja, het doet altijd anders ja, is toch, is toch raar ja, maar ik denk niet dat het zo'n uh, succes is maar. nee nou, doen we nog één poging en dan gaan we met z'n drieën beginnen te praten dit keer Met Hans Janssen. spreek, Hallo. spreek ik met de, met de ANWB. Hallo. Ja, dat klopt. spreekt met RTV Noord. Ja, Hallo? Ik, ik sta met uh, pech langs de uh, A7. Jan, hoor je me? Karel. Wat, wat is er mis Hallo? met uw wagen? Hallo. Want ik, uh, mijn wagen... Nee, want ik bel voor die bommelding. Van de bom die bij RTV Noord ligt. Het lijkt wel of er iemand erheen zit. Nee, ik ja, wil allemaal stemmen. Dat is heel vaag, meneer. Jannie. Jannie. Jani, Hallo? ben je er nog? Nee, ik sta met een lekker bal. Nee, we bellen vanwege die terroristische aanslag die net is gepleegd op de snelweg. Bij de A28 bij het Julianaplein er zijn allemaal uh, jihadisten onderweg naar de Grote Markt. Hallo? Hallo? Met een lekker bal? Chibbe? Chibbe? Hallo? Hallo? Chibbe? Hallo? Hallo? hans hoor je me hans hans hoor je me hans ik hoor storing hans hoor je me hallo hallo aan wb alarmcentrale goedenavond hoe kan ik u helpen Hallo. wb ja. alarmcentrale goedenavond u spreekt met hans hoe kan ik u helpen ja, ik sta met een uh, lekker band langs de A27. Waar staat u? Uh, bij welke hectometerpaaltje, meneer? En wat is uw kenteken? En uh, kunt u me ook uh, de, de auto en het type nummer uh, doorgeven? Ja, het is een blauwe Ford Fiesta. Ford Fiesta? Dat, uh, ik, uh, ik ga even intikken. Ford Fiesta, ja? Van uh, 92. 1992. 1992, oké. Okay. Ik zie dat u. Ja, ik heb een lekker band, is dat belangrijk? Nou ja, ik, ik zie dat u uw abonnement heeft verlengd, zojuist. Uh, ik zie dat u inderdaad op uh, 25 december 1998, dat is uh, vandaag, u heeft vanmorgen u heeft u, uw abonnement verlengd. Oké, okay, dat is goed. Uh, u heeft dus een auto, is zes jaar oud, zie ik. U heeft uh, de keuring uh, doorlopen, dat is allemaal netjes in orde. En u heeft een lekke band. Uh, gaat het om uh, de voor- of om een achterband? En aan, is het aan de uw zijde of aan de zijde van de bijrijder? Het is uh, rechtsvoor. Rechts voor, oké. Okay. Uh, dan sturen wij een uh, ANWB. Uh, u staat nu bij uh, de belpaal, neem ik aan? Ja, ik sta bij de belpaal. Oké, okay, u was niet in bezit van een kermit of een greenhopper, begrijp ik, of een, een, een mobiele telefoon? Nee, nee, nee, bij de belpaal okay. of zo. Oké, ja, ja. u staat bij de belpaal. Nou, dat is goed. Ik, uh, ik stuur zo snel mogelijk een wegenwacht naar u toe. En uh, dan hopen we dat u zo snel mogelijk uh, wordt geholpen. En uh, ja, dan moet het allemaal in orde komen, lijkt me. Oh, uh, nou, heel fijn, dankjewel. Oké, okay. uh, een fijne avond verder. Dag. Hé, mooi, hé, Appie, mijn jongen. hoe is het met jou? Appie? mooi. Appie? mooi. hoe is het dan, mijn De jongen? Best. Ja, ik sta hier bij uh, water. En, eh, dames te Hoor je die echo niet, mijn jongen? Dat is van mijn boot. Wat is dan dan? Nou, we waren hier gisteren en we zagen allemaal allemaal van die ufo's. En eh, er kwam een blauw licht. En eh, we werden zomaar alles in de tijd met zo'n jongen. We zijn aangekomen in een ander jaar. We zijn in 1998. Man, man, man. En, en, we zagen allemaal lichtflitsen. En we hadden ook nog gebeld met Frits Bom, Maar die, die kon ons ook niet helpen. En, en toen kwam Matti Martini. Heeft hij jou niet gebeld? Nee. Eh, wat raar. Want hij ging in de telefooncel en toen was hij weg. Hans, hoor je me? Hans. Hallo? Hé, hey, Hans. Ja, Hallo? Hans. Hans, hoor je me? Hans. Hallo? Hans. Hans. Hans. Hans. Hans. Hans? Hans? Hans? Hans? Hallo? Hallo? Henk? Hé, hey. hey, Henke jongen, hoe is het? Hallo? Ja, net, net, net, net, net, net gelang. Ah, waar, waar, waar ben je aangekomen? Bij het hunebed? Ja. Hey, ah, ja. D54 of D53? Bij de, de, de 17. D17 Ja, verkeerde, verkeerde, verkeerde, verkeerde afslag. Uh, uh, heb je he, he, allemaal flitsen zien? De, de, ja, dat was ik. Oi, oh, donders. Ik dacht al, ik zag allemaal flitsen, man, jongen. Ja, maar welk het, jaar ben je dat, nu? Dat, dat ging welk even. jaar? Welk jaar ben je? Um, geen idee. Ik heb geen horloge. Wacht even. Ik klap het ik even in de giromok. Ik heb een, een, een berenvel aan. Een berenvel. Heb je de S11 bij je? Nee, niet meer. Oei, je bent de S11 kwijt. Ik heb alleen uh, maar een berenvel, eigenlijk. Ik zal kijken of ik de dromen naar je toe kan sturen. Um, oh ja, dat zie ik ook. Ik roep hem even op. Uh, op de S11. Ja. Ik, um, ja. Hij is bij D18, bij de duffelskut. Hij komt naar je toe. Oh. Oké. Okay. Als, je, als je een gekraak hoort en lichtflitsen ziet, dan uh, weet je hoe dat komt. Ja, dan ben ik weg. Wat? Wat? Eh? Wat? Wat? Wat? Henkie, ben je er nog? Henkie, Hans, Hans, hoor je me? Hans, ik, ik bel je vanuit 2036. Hans, kun je me horen? Hans Jansen, aan de Heidenlaan in Groningen. Ik bel je op 050-526-7711. Hans, hoor je me? Ik bel je. Dit is een noodgeval. Ik bel je uit 2036. Ik heb een oud telefoonboek van Groningen gevonden. En met de, met de energie van mijn meter dreigt op te raken. Hans, als je me hoort, zeg iets. Hans. Hans. Hans, ik hoor alleen muziek. Hans. Hans, zeg iets alsjeblieft. Hans, de energie raakt op. Je moet John Titter bellen. Je moet John Titter bellen. Hans, Hans, Hans, Hans, Hans, Hans. Zo, <laughs> ik heb Hans wel weggedrukt. <laughs> die gast is zelf gewoon mee te luisteren, al die tijd. <laughs> Wat moet die gast van die gedacht die vage geluiden van van van, van Permytischen van die nou, voorspel. Kom... Ja, welkom terug bij aflevering 46 van de KJV podcast. Ja. Ik wil straks nog wel een keertje weer opnieuw naar Hans bellen. Kijken of hij opneemt. <lacht> Gewoon. Omdat ik benieuwd ben. Kijken hoe die, wat hij die dan gaat zeggen. En dan, dan, en dan, hé, dan moet ik hem eigenlijk heel serieus bellen als iemand van de overheid. Bent u net gebeld meneer uh, Jansen? En uh, wat heeft u allemaal gehoord? We sturen nu mannetjes bij u langs. Er staat een blauw busje voor de deur. <lacht> een beetje die man een beetje bang maken. Op kerstavond. Oh, ik bedoel, eerste kerstdag <laughs> is dat best leuk. <tosses> ik zal even kijken of er in de shoutbox nog suggesties staan. Nee, geen nieuwe suggesties voor belletjes. Uh, hebben jullie nog een, ja, een verzoekje of zo voor een uh, muziekje? <tosses> een liedje van Hans <totieft> Ja, YouTube gewoon eens op Hans oké okay, wacht even uh, tuda, YouTube Hans ik krijg alvast een van de Duitse slagerzangen Hans Tilwe schijten in bad en dingen schillen luister je hebt ervoor gekozen, Pemutte. Oh ja, het is is... Uh, ja. Oh, man. Ja, oh, lekker. Dit is nou het grote voordeel als je een solo-artiest bent: al die ruimtepodium. Zo, dit, dit moet je bij een musical niet proberen hoor. Dit sla je zo'n homo in zijn gezicht. Dit. <lacht> lekker, man. Oh, gezellig. Oh, lekker, een beetje lekker bij zitten. Een glaasje water, sigaretje, de man, heerlijk. Oh, man, begat het? Mm. Kijk jij of niet? Kijk jij? Nou, je stond, als je gescheid hebt. Nee. Ja, maar, nou, niet zonder. Moet je altijd doen. Nee, ja, oh, heb je zo eentje? Moet je er een, een, dan hangt er een, een vergiet onder of zo. Maar je moet het echt doen. Want stel nou, jij gaat schijten. Als je kijkt en het is in één keer knalblauw, wat dan? <lacht> dan weet jij van hier is iets niet goed. Maar als je niet kijkt, dan gaat het mis. Dus je moet kijken. Zullen we dat beloven dat je voortaan kijkt? <lacht> he, ik kijk altijd, hè. Ik kijk altijd naar mijn stront, weet je wel. En, uh, is een beetje ook een moment voor mezelf, hè. Dan krijg ik een flesje wijn open. <lacht> <lacht> en dan ga ik zo schreeuwend naar mijn stront kijken. Uh, belangrijk dat je dat blijft doen. Ik schijt ook een bad, hè? trouwens. Ik. Ja, ik schijt een bad, hè? want dan zit ik zo'n bad. En dan denk ik van ja, ik kan er nou uitgaan. Ja. ja, pak, ja, uh, joh. Maar tussen dat schuim kijken, zo, zo, dat is niet niks. Uh, heerlijk vind ik dat. Ik vind dat zoiets lekkers, man. Heerlijk. Ik zat even, ik zat met, een, met, een, met een meisje in bad. Dan zei ik: uh, Schat, ik heb een verrassing. Doe je ogen dicht. <lacht> en dan die kop, jongen. Ik dacht, ik hoopte dat het een ring was. Ik zeg: nou doe maar op je vinger. <lacht> hey. Maar ik hou niet alleen van stond, hè. Ik bedoel, ik hou ook van fruit. Ja, ja tuurlijk. Ik hou meer van fruit dan van stond. Ha! Weet je, weet je waarom? Stond stinkt. Nee, maar echt. Kijk, dat heb je. Stond stinkt. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, fruit... Mits... Vers stinkt niet. terwijl stront stinkt juist als het vers is. <lacht> dat wil dus zeggen dat aan de ene kant... Zijn, stront en fruit zijn aan de ene kant dus tegen polen... maar ze liggen ook in elkaars verlengde. <lacht> Fascinerend. <lacht> ja, ja. Je... Je wilde mensen toch wat meegeven op zo'n avond, hè. Om van na te denken. Zal ik ook nog een moraal tegenaan flikkeren, of niet? Moraaltje erbij, of niet? Goed? Moraaltje erbij? Nou, kijk, de moraal is... Mensen, laten we nou in godsnaam ophouden... om elkaar van vlakbij met een automatisch wapen door de kop te schieten. Hé? <lacht> Zodat nou eens mee ophouden, weet je wel? Maar over dat, uh, over dat fruit, hè. Hm... Mm. Ik schil mijn fruit ook, hè? Ik schil al mijn fruit. Weet je wat mee? Mijn samurai zwaard. Ik schil mijn fruit, mijn samurai zwaard. En dan schil ik eh, appels. En peren. En druiven. GELACH. En bramen. Schil ik ook, hè? Bramen. Mijn samurai zwaard. Schil ik bramen. Ik schil bramen, mijn samurai zwaard. En melk schil ik ook, melk. Ik schil melk, hè. Schil ik het karton eraf, hè. Vind ik niet lekker. Nee, karton vind ik smerig. Ik, het gaat mij echt om de melk. Hè, karton, Ja, karton, moet ik met karton Schil ik eraf. Weg dan mee. En snickers, hè. Schil ik ook. Snickers. Tot ik alleen maar pindas over heb. Ja, ja, maar weet je wat het moeilijkste is om te schillen? Alle moeilijkste om te schillen? Zout. Moet je eens proberen mijn samurai zwaard zout schillen. Aan het einde ben je kapot. Maar dan weet je wel hoe echt zout smaakt. En dat is ook belangrijk. Samurai zwaard en wat zout. Dan weet hij ook eens hoe echt zout smaakt. En ik wil me niet met jullie relatie bemoeien. Maar ik denk dat het helpt oh oké okay. dit was wel een hele goede suggestie uh, per Hans zoutschillen en schijten in bad oh, oh. altijd mooi die doen het altijd goed in zo'n uh, in zo'n podcast ik ben benieuwd zullen we, zullen we nog één keer proberen Hans te bellen ja doe een poging gewoon, gewoon kijken of je het gesprek nu wel kan volgen dit keer ja. Komt hij. En desnood zetten we Hans nog weer even aan. Oh, nee. Ik ben van de overheid nu. Goedendag. Dit is nee. de voicemail van Melanie en Han. Oh, die ga ik nog wel even inspreken. Spreek uw bericht in na de toon of stuur een sms-bericht. stil. Toets hekje Zo, na het gaan inspreken gaan van, uw we... van uw bericht voor meer opties. Oh, man. Oh, lekker. Dit is nou het grote voordeel als je solo soloartiest bent. Al die ruimtepodium. Zo, dit, dit moet je bij musical niet proberen hoor, dit. Sla je zo'n homo in zijn gezicht. <lacht> yep. Lekker, man. Oh, gezellig. Oh, lekker een beetje lekker bij zitten. Een glaasje water, sigaretje, 500 man, heerlijk. Oh, man, bruik. Mmm. Kijk jij of niet? Kijk jij Maar je stond als je gescheed hebt? Nee. Ja, maar, nou, niet. Nee. Moet je altijd doen. Nee. Ja, oh, heb je er zo eentje? Dan hangt er een, een, een, een vergiet onder of zo. Maar je moet het doen. Want stel nou, jij gaat schijten, en je kijkt en het is in één keer knalblauw. Wat dan? ja Ik heb de voicemail ingesproken, mooi, met Hans. Die mensen, die hebben een hoop plezier ervan. Goed, terug naar ons gesprek over realiteit en uh, nou ja, misschien ook wel verschillende universa of dimensies. Waarin wij uh, verkeren, zijn, verblijven. Um, Hoe cool zou het zijn als je daar gewoon uit kan springen? En naar een andere dimensie zo, naar die andere? Of ja, zou dat een hele fucked-up dat, uh, wereld geven? Dat, dat uh, moet kunnen, ja. ja. Je bedoelt op basis van de theorie of. Uh... Ja, ik het, ja, op TV. Ja, ja nou, gewoon, nee, nee, ik snap je wel. Nee, dat, dat is ook waarom ik het vroeg. van oh, Misschien heb je wel het wel eens geprobeerd. Zo, dat, dat zou ook nog kunnen. Dat je gewoon in je. Want ik denk dat je voor een groot deel ook je realiteit in je slaap kan beïnvloeden. Uh, ja, nou ja. Ja, doet doe, doe wel mee. Ja, zeker. Ja. Veel mensen hebben het over dromen, maar die dromen die liggen denk ik dichter bij de realiteit, zeg maar, dan um, ja, de meeste mensen denk denken. Ja, dat denk ik ook, ja. Uh, ze doen ja, het altijd af als het verwerken van je... je... Het, het, het, het zit allemaal in hetzelfde veld, hè, zeg maar, uiteindelijk. Ja. Ik bedoel, dat, dat verandert niet. Nee, ja, nee, oké, okay. zo. Ja, ja. ja daar, dus, daar zit die, die, die koppeling, zeg maar. Daar is ook gewoon hier... Ik, ik zie Allee, trouwens dat uh, Toxo een nummer uh, net prutte. Voor zometeen gaan we die even doen. Ik weet niet wat het is voor nummer, Toxo, maar... Uh, oh, dat en de is van, uh, van Lentis in Winschoot. Lentis? Zorginstelling, of niet? Ja, die had je vorige keer ook goed te maken. Die oh, wat in was het ook alweer? Oh, dat inderdaad, ja. Met het uh, rode codeboek of zo? Ja, ja, dat. Oh ja, Dan ga gek eens even... Ja. Kunnen we wel eens even beginnen over realiteit en dimensies? Mm -hmm. Kijken of ze daar ook op voorbereid zijn. Maar uh, ja, uh, <coughs> om even terug te komen op het springen in een dimensie van iemand anders. Of in iemand anders een uh, realiteit. Um, als iedereen dat zou kunnen, dan, dan zou je echt een hele uh, zieke wereld uh, creëren, volgens mij. Uh, ja, ik heb dat zelf nooit. Uh nooit ervaren. Dan moet ik zeggen, ik zit er ook niet heel erg op te springen. Zeg maar. Om in een keer iemand anders zijn, zijn, zijn, zijn realiteit te zijn. Ik zit ervan, ja, geef mij de, de mijne maar gewoon. Denk ik. Ja. Maar het zou wel cool zijn als je gewoon zo'n hostel takeover kon doen van iemand zijn realiteit zo. En, en, ja. Ik, ik, ik weet niet of je, of je het dan kan zien als een teken over, zeg maar... ...maar ik denk wel dat je een ander zijn realiteit kan ervaren, ja. Dat denk ik wel, ja. Maar dat, dat hoeft niet per se te betekenen... ...dat die andere dan op dat moment of iets anders aan het doen is. En heeft het te maken met het feit dat je je moet kunnen verplaatsen in een ander? Uh, ja, ik denk dat... Ja, goh. Ja, ik weet, ik, ik ken het niet zo, in die zin. Letterlijk, zeg maar... Dus ik weet niet zo goed wat ik me daarvoor voor moet stellen. En, uh, maar vanaf, van het idee wat ik erbij heb, is het niet iets wat ik heel erg ambieer of zo. Zeg maar. Oké. Okay. Nee, ja, nee. Doel, ik, ik, het is ook best wel... Het, als je dat zou doen, dan moet je ook zeg maar, de consequenties aanvaarden van het feit dat, dat iemand anders het ook met jou kan doen. Met jouw realiteit. Ja, maar wat, wat gebeurt er dan met die eigen, diegene zijn eigen realiteit, zeg maar? Mm, ja, Goede vraag. Het? Is, is het een take-over of is het een... Uh... Een toevoeging. Volgens mij zit je erbij, toch? Gewoon, gewoon, als het ja, of een overlapping van twee. Ja, zou dat het zijn? Ja. Ik weet het niet. Laten we het aan iemand van uh, Lentis vragen. Misschien, misschien, misschien kunnen die het ons vertellen. Ik ga het gewoon vragen. Moet ze wel opnemen? Je zit aan de oliebal. Oh, hij gaat over. U bent verbonden met de receptie van Lentis. Onze telefonistes kunnen u op dit moment niet te woord staan. Een ogenblik geduld alstublieft. Die wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Mooi. Ik ben benieuwd. Is het een spoednummer eh, Toxo? Nee, gewoon algemeen nog. Of Hoeft die op gaan nemen op eerste kerstdag? Ik ben benieuwd. Er is wel iemand aanwezig, dat weet ik wel. Onze telefonisten zijn nog steeds in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. En dan moet ik dus vragen hoe het kan dat de realiteit elkaar overlappen en of je iemand anders de realiteit over kan nemen, wat er dan gebeurt met je eigen realiteit. En dan ben ik rijp voor GGZ, volgens deze lui. En hoe heet ik? de Spellenboer. Of Piet. Nee, Piet Pelleboer. het is geloofwaardig. We zijn nog steeds in gesprek. Een ogenblik geduld als Nog steeds. Goedenavond. Zijn die aan... Goedenavond, u Hallo? spreekt met Piet. Goedenavond, u spreekt met Piet Pelleboer. Eh, ik heb even een vraag. Eh, ik bel even naar Lentis, want ik zit met het volgende debakel. En dat is een heel moeilijk lastig debakel. Het debakel is namelijk als volgt. Stelt u zich eens voor dat u de realiteit van iemand anders over kan nemen. Dat klinkt waanzinnig, maar dat is o zo waar. Want stel, u neemt de realiteit van mij over. Wat gebeurt er dan met uw eigen realiteit? Voegen de twee realiteiten dan samen... of overlappen de beide elkaar? Dat is een ja, vraag die mij al de hele eerste kerstdag bezighoudt. En ik dacht van, ik kan nergens heen bellen... behalve het nummer van Lentis. En... Want die hebben mij in het verleden wel vaker goed geholpen met kwesties uh, ja, als deze. Ja, de crisisdienst? Met de wat? Met de crisisdienst, want u spreekt met de receptie. Ik kan u verder ook niet helpen. Waarvoor is de crisisdienst dan? Kunnen die... Ja, maar waarvoor wilt die... u dan? Ja, wat is de crisisdienst precies? Ja, maar wie wilt u spreken dan? Nou, uh, als het kon... ...zou ik willen spreken met uh, John F. Kennedy... ...maar die leeft niet meer. Met John dus... F. Kennedy? Nee, dat gaat niet. Nee? Oh. Maar u kunt mij wel antwoord geven... ...op de vraag misschien... ...of mijn realiteit en uw realiteit... ...als u mijn realiteit... ...over zou nemen... ...of... ...want ik ben nu in het jaar 1998... ...en gisteren was ik in 2036... En nu vraag ik me af hoe het kan dat die twee realiteiten nou niet helemaal met elkaar stroken. Nou, 2036. W 2014. Wat zegt u? 2014. Nee, het is 1998. Ja, het is nu 2014. Nee, het is nu 1998. Nee, 19. Nee, nee, nee, nee, nee. Ben u misschien geboren? Nee, ik ben John Titor. Ik kom uit 2036. Ik ben geland nu in 1998. Oh, gelaand met het vliegtuig. Nee, met mijn tijdreismachine. Ik, ik, ik ben namelijk op zoek naar het antwoord op de vraag. hoe het kan dat mijn realiteit. stel nou dat ik uw realiteit overneem, hè. wat gebeurt er dan met mijn realiteit? Ja, met de realiteit is dat u nu in 2014 leeft. En niet in, in, 2014? in 1998. Nee, ik, ik ben nu in 1998, anders dan zit er een glimpse in mijn. Uh, Tijdveld. Nee, 1998 kan niet. Dat hebben we gehad. Ja, maar pff, dan is er een fout met mijn teletijdmachine. Hoe kan dat nou? Ik heb hem nog nee, zo goed ingesteld. Nee. Wacht. Nee, hij zegt 1998. 24, 25, 24 december. 2014. Ik heb hier staan 26 oktober 1998. Nee, 1998 kan niet. Dat hebben we lang gehad. Maar dan werkt mijn machine niet goed. Nou, dan zal de machine niet goed werken. Nee. W wat, Wieger, dan... Wieger, Wieger, die zei nog fiel tegen fiel. me, je moet echt zorgen dat je hem goed afstelt, anders kom je verkeerd. Ja, daarom, dan staat hij niet goed afgesteld. Maar waar, welk land ben ik nu aangekomen dan? Nederland. En welke stad ben ik nu? Groningen. In de stad Groningen? Ja, daar belde u nu mee. Met, met wie bel ik dan? Want ik belde toch net met het nummer van Karel. Oh, daar heb je van die? Karel Anders. Nee, verkeerd Hans. hé oh, hey Hans! Hans! Hoort u het ook? Hans! Hallo? Hans? Hans? Hans? Hans? Hallo? Hallo? Oh fuck, hij hangt open. Oh, dit... Oh, wat ding je ik van. Dit werd net een mooi gesprek. Godverdorie, ik moet die man nog een keer bellen. Godverdorie. Dat, dat, dit ging te mooi. Hij, eerst gaat hij er mee. Wat een geniaal nummer, eh, Toxo. Wat zijn dit voor mensen? Zorgverleners. Hallo. Ik, eh, u spreekt met Jelte. Jelte van de Skelter. En ik sprak net met Wieger. En ik was doorverbonden, maar ik snap het niet, de, toen hoorde ik een flits en nu ben ik in 1998 ja, 1998 ja. maar die meneer nee, die wilde mij helpen nee. en toen was de verbinding weg ja kunt u me nog een keer ja, met die meneer doorverbinden? is het nee, 1998 nee, het is geen het is ik kom 2019. uit 2036 ik kom uit 2036 en ik ben op zoek dus naar 1998 2036. ja, dat duurt nog even Nee, daar ben ik vandaan gekomen. Ja, ja, ja. Maar wat wilt u nou dan? Wie wilt u spreken? Nou, het liefst wil ik met Wieger gespreken. Die had ik net, volgens mij, aan ja, de telefoon. Zit. U heeft mij me net doorverbonden met een met meneer. Ja. En die meneer, die was opeens weg. Die meneer Kunt u me nog een keer weg. doorverbinden? Ja, hij wilde ja, me net ja, gaan ja, helpen ik aan een slaapplek. Dat dat was. Maar ik kan u niet verder helpen. Kunt u me doorverbinden met, met de crisis? Met de crisis, jawel hoor. Hallo, Isis? Ze zijn in gesprek, ze zijn in nee, ze zijn in gesprek op dit moment. De, de Isis is in gesprek? Ja, ik kan u niet doorverbinden op dit moment. Dan moet ik dus nog even wachten. Ik gaan het laatst nog even weer proberen. Wat is later? Goed? Hoe laat? Met een, uh, kwartier, met een kwartiertje of zo. Zijn ze zo lang in gesprek? Ja, dat weet ik niet hoe lang we in gesprek zijn. Nou, dat kunt u toch wel even vragen. Ik kan even aan het kan helemaal lang duren. Waarom dan? Dat weet ik ook niet, meneer. U bent dan toch niet aan het, het pichance, he? hè? U, u ik, zit toch niet pichance te spelen? hè? Nee. Ik, u? Of u pichance speelt? Meneer, ik ga nu de verbinding verbreken, want u nee, nee, nee, nee. U eigen moet eigen... me helpen. U moet me helpen. U, ja, u moet me helpen. Ik ook, maar ik verbind, ik verbind u door met de crisisdienst, maar die zijn op dit moment niet te bereiken. Maar misschien kunt u het nu nog een keer proberen. Ik denk dat ze nu, nu ja, uit ik, gesprek, ik. gesprek zijn. Ik probeer Wat zei u? Steeds. Nee, ze zijn nog in gesprek. Wilt u met het met een kwartiertje weer proberen? Ik zal het proberen. Goed. Als ik dan in het goede jaar uitkom, hè? Nou, die hangt op. Jammer. <lacht> Nee, nee, dat zo mooi. Als het met die kerel lukt, dat lukt niet meer. Anyways. Um, ja, realiteit en... Uh, gesprekken voeren met mensen... uit andere dimensies... aan de telefoon. Gezellig, op eerste kerstdag... 2014. Uh, heren, nog een muziekje? Ja, gooi de ma wat in. Zou ik zeggen? Gooi de ma wat in. Oh, oh, dat heb jij zo straks gemist. Dus dat, dat, dat kunnen we nog wel een keertje doen... Uh, ja, uh, uh, yeah. dat, dat zijn uh, de huilende rappers, mijn vrienden. Uh, ga luisteren, zou ik zeggen. moet in de Mai praten. Je moet in de mic praten. Oh. Ik moet in de mic praten. Oh. Oh. Ik, ik moet in de mic praten, Mort oh. de oh. lip oh. in oh. de Mai praten. Ik moet in de Mai praten. Ik moet in de Mai praten. Ik moet in de Mai praten, Motorletter in de mic praten. Ik moet in de mic praten.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 Hallo. Je kan wel vangen, want ik kom er met een einhaar. Voor mijn einhaar van de hevezangers. En ik kom mijn stekken met mijn eindverstekken. Kom je tracks bewekken met mijn motherfucking tekst verwerken. Dus je beetje moet niet klagen. Kom vanavond veel afweiger, een je maken met mijn vettervers. Begrijs je dragen en ik klap hard. Bios met de flap. Ik spreek je zacht, want ik breek vast je been s'nachts. Ik maar mijn een dag Met mijn zakken lang daar in de kak gaan Weer <messie> dag met een sticker op mijn bed zonder om de blok in bed. <messie> <messie> en we hebben weer dag gezet met een zembroen en in de achterbenen gegaan. <messie> ah. En we hebben een dag <messie> ik heb genekt in de struik, maar zonder dat je me <messie> Ik hoop dat alles relax is met jou. Dit is Radio. Is hij je... warm? Hallo. Hallo. Hoe is er? <messie> Dit is uh, Radio. Peter 5. nee, dit is Peter uh, Piemelveig Peter, Piemelveig. Peter Piemelveig voor Radio Piemelveig. Ja hallo, dit is uh, Radio Vrijstaande Pilaster En uh, ja. Peter 5 oh ah, ja. vanuit Ten En ik ben aan denken. Vandaag gaat het over de wereldkampioenschap, vijf schatten En vijf k Ik heb een lijstje met nemen opgesteld 10 allingen voor mensen naar Buffalo <tie>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 Nou, Jor. Ik heb Barry En die hebben allemaal kans om te winnen. Aki Plukkiever. En omdat de race nog steeds niet afgelopen is, gaan we gewoon roer, Kugelvorm. De lijst met afgevaarde oplezen. Knoert, De Degene die aan de, bovenaan de lijst staat is Plukkiebarrelkrans. Barrelkrans. Tibbe. Trafferbult. Herman. Kaakdorst. Fons. Voeklammenschaap En ik wil graag van Ruel Koekbaard. <totstuk> Horst. Braadslee. Koen Tuffelwand. Roert Kugelvork. Paul Knikkerbaas. Knoert Klookiebril <totstuk> Ronnie Poelifoep. Voeklammenschaap Gert Trafklont Slotje Slotje St strondrammel, strondrammel, Knibbo tjakomans. Chris Plons Plons Plons vuik, Teddy Veenlijk Been Snufkaas histiebe, Rachelvoet Dat waren de namen die ik verzonnen had voor, uh, Chris Kraslot En ik had, uh, Verder had ik nog bedacht, Hans abonnement! Die eigenlijk niet eens meedeed, dat ik dan wel, uh, lol, boy. Iets, ah ja, ja, iets ik heel zie je boy. Ja, ik denk dat jullie het helemaal gaan opnemen. Maar dat is altijd heel moeilijk, want als je gaat opnemen... Dan moet je altijd wel precies op de begin anders zit je ernaast. Dus ik zal het voor jullie, voor jullie net zo... Hey! Oh, hi. Fresh. It's only like fresh. Yeah, it is uh, Peter Pummelfeich <laughs> for Radio Fries on the Placer. We have a telefoon. Yeah, it is Jan uh, Poop Adekly. En ik wou even zeggen, tegen radio, vrouwen pilaster, want als zender waar ik heel vaak en graag naar luister, dat ik me heel erg stoor aan de boerderij aan de overkant van de rivier. Want die staan vaak ook, met een scherp, met een kippen en zo, staan ze te klauw en denk van godverdamme moeder allemaal. Nou dat, ja, dat wou ik gewoon een zeggen. <tied> Broodje gegeten, wat te lang was om te meten. Daarom meet je alles met de linia. Linia linia linia linia. Daarom alles met de linia. Linia linia linia linia linia linia linia linia linia linia linia. Daarom meet je alles met de liniaal. Wat ik toen dat ik niet kan yeah, En zo. toen je niet Heb je, zo, zo heb je, heb je yeah, daar heb Yeah. yeah. yeah. Je Jezus. Oké. Okay. Dat is een muzikale <Ja>, onderbreking. Ja, <muchik> mijn god. Nou, geen stijl zou ik zeggen. Ja, ja, die maar... lineaal was zo goed. Ja. Met mijn liniaal. Ja, gewoon altijd een lineaal mee op zak. Altijd. Dan kun je alles nameten. Dan kun je alles kijken of het wel klopt in jouw realiteit. Ja. En of het niet stiekem, zeg maar, uh, ja, vertekend beeld... Uh, Geeft. Want ja, dat, dat, dat kan natuurlijk niet, hè? Ik bedoel, en, en dat vind ik ook altijd mooi, hè? vooral van mensen die dan zeggen: van ja, maar ik weet het zeker. Ja, maar waarom? Waarom weet je het zeker? <laughs> <laughs> ja, waarom weet je het zeker? Ja, nee. <laughs> ja. <laughs> ja. hey, dat vraagt me ook af. Waarom weet iemand het zeker? Dat weet ik niet. Dat is eigenlijk best een lastige vraag, hè? Ja, dat is een vragen. Maar wat weet je echt zeker? Ik weet niks zeker. <laughs> wat weten we zeker in het leven? Dat zuurstof. Van essentieel belang is om te leven. Of denken we dat alleen maar? Ja, zoals dat. Ja. ja. Het zijn van die dingen dat ik denk van: wat is waar? Vraag het de Pharae. Denk aan Henk. <lacht> <lacht> Kun je de Pharae op eerste Kerstdag bellen met de vraag is: wat is waar? <lacht> Probeer het. Wie heeft een nummer van de Vara voor me? Nee, maar vast op. Oh, dat staat vast wel ergens, toch? Ja. Wie dat kan zoeken, die zou ik zeer erkentelijk zijn. De website van de, van de, van de Vara. Wacht even. Uh, telefoonnummer Vara. Telefoonnummer Vara. Dat is vast 035. Contact Vara. Ik zie het staan. Hij is hem aan het laden. Veel gestelde vragen. 0900 nummer staat er alleen bij. Jammer. Oh, dat kan je niet met Skype bellen. Nee. Nee, nee, nee. Ik kan wel 06 nummers bellen, maar niet 0900 nummers. Okay. En buitenlandse nummers kan ik ook allemaal wel bellen. Maar 0900 nummers niet. Um, even kijken hoor. Misschien is het. Dit het nummer van de vader. We gaan even gewoon proberen of deze wel misschien klopt. We zullen zien of de vader antwoord kan, kan geven op de vraag: wat is waar? Hé, hey, hij gaat over. Ja. Ja? Um, ik spreek met de fara. Hallo? Spreek ik met de vader? Ik ben namelijk op zoek naar het antwoord. Wat is er waar? Uh, wij zitten in een dimensie opgesloten in 1998 en met wij bedoel ik ik en uh, mijn twee kompanen En mijn naam is John en mijn compa uh, companen heet het Tit en Tor. En ja, wij uh, we zijn op zoek naar antwoorden om weer terug te komen naar 2036. En daarom hebben wij een willekeurig nummer gedraaid vanuit de ja, deze machine die ons door de tijd uh, sluist Hallo? En dan vragen we altijd, hallo, ik spreek met de vara? Ja, dat, dat vragen we altijd. Ja. Dit is Thor, trouwens, die u nu hoort spreken. En uh, mijn naam is John, en dan is er ook nog uh, Tit. Tit, zeg eens wat. Mooi. <coughs> Kijk, dit is er ook. En kunt u ons misschien een antwoord geven, als vara zijnde, op de vraag wat is waar? Want wij vragen ons af of realiteiten van mensen, misschien door hè, het feit dat die mensen in verschillende realiteiten leven en dimensies, een soort euh, ja, multiversum vormen, wat uiteindelijk gezien kan worden als de euh, maatschappij anno oh 2036 waar wij vandaan komen. Hallo? Thor en Tit, zeg ook eens wat. Misschien praat hij dan wel. We zoeken antwoorden. Stel aan de overzijde. Ja. Hallo. Kunt u ons uh, antwoord verschaffen Op uh, een paar moeilijke vragen? Over wat is waar? Of uh, kunt u dat niet? Want ja, we zochten gewoon in het telefoonboek naar iemand die Cor de Vries heet. En daarom uh, kwam uw nummer boven drijven. En dachten we, we gaan u vragen of u ons mogelijk antwoord kunt verschaffen op die uh, vele vragen waarmee wij uh, kampen voordat wij uh, door kunnen reizen naar een, een, een nieuwe tijd als het ware en naar een nieuwe dimensie, snapt u? En uh, ja, we zouden het fijn vinden als u ons wellicht uh, kunt helpen. Hallo. dit Tit en Tor, hoor jullie? Uh, ja, we horen het ja. kor. Nog wel. Ja. Hallo. Hallo. Ja, ik zweefde net ook al even boven over de tuin. Om te kijken of alles nog goed was met de planten. Het zijn toch vreemde dingen, die planten. Dit is de telefoon van Trinko de Vries. Oh? Uh, geef uw telefoonnummer even door en dan bel ik u spoedig terug. Ons telefoonnummer door? Waarom moeten we ons telefoonnummer doorgeven? Wat heb je na het inspreken Doet van de bericht na... voor meer uh, opties? Wat is dit voor vaag? zijn? Om er gewoon op. En dan... Nu krijgen we ineens een soort. Is dit echt of is dit gewoon een? een, een, een, <tost> een <bovenen> wat is dit voor raars, joh? Dat is toch vaag? <tost een bovenen> dit heb ik nog nooit meegemaakt. Huh? Nu gaat. Hij, wat, wat is dit, joh? Ah leuk, dit. Magic. Hallo. U spreekt met John en uh, Tit en Tor. Uh, u spreekt dus eigenlijk met John Titor. Uh, jongens, zijn jullie er nog? Ja uh, Met wie spreek ik? U spreekt met John en Tit en Tor. Uh, wij bellen vanuit een uh, andere dimensie. En wij zitten met een aantal uh, uh, vragen. Ik ben niet geïnteresseerd. Nee, maar het is niet een kwestie van. Wat, wat is dit voor vaags joh? Ik bel nog steeds met één nummer, hè? Dit, dit gaat er echt, er speelt iemand een spelletje nu met ons. Wat de fuck? Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dit staat helemaal nergens op. Pretty freaky. Je blijft ook mijn nummers doorkrijgen. Heel vaag dit. Hallo ja, met Christina, geluiden. geef je boodschap aan door in de voicemail of je kunt ja. het opnieuw proberen 06 4454 ja, 6061. Doeg! Doeg? Wat de hel de maximum is dit? Om verder na het inspreken Om van, uw bericht het voor in meer van uw bericht, toets 5 in het berichtoptiesmenu. Hè? Huh? Om uw bericht als urgent te markeren. We ja, worden voor de gek 1. gehouden joh. Om te beluisteren. toets 2. Om opnieuw dan word ik in te van uw Toets 3. Om te wissen. Toets 4. Om verder te gaan met het inspreken van uw bericht. Toets 5. Om een terugbelnummer in te stellen. Het is gek worden. Uw Kunnen wij nou die telefoon te instellen? U de verbinding verbreekt. Nou. Nah, dat is wel heel okay. apart. Om uw bericht als urgent te markeren. Toets nog 1. wel. Om te beluisteren. Toets 2. Om opnieuw in te spreken. Toets. Om uw bericht als urgent te markeren. Toets 1. Om te beluisteren. Toets 2. Gewoon... Om opnieuw in te spreken. Huh? Toets 3. Om te wissen waarom. Om verder te gaan met het <lacht> inspreken van uw bericht. Toets 5. Om een vlagbelnummer in te stellen. Uw bericht wordt opgeslagen dit, zodra u de verbinding verbreekt. <lacht> om u wilt de vlagbel voor zelf te markeren. Dat toets 1. 4. Om het nummer dat is, gewoon er nieuw in te spreken u kunt naar de tozen een boodschap in Om te gaan met het inspreken van uw bericht, 5. Ja, hallo, u spreekt met een pietje. Toets 6, uw bericht zodra u de verbinding verbreekt. U spreekt met een dimensie. Nee, we hoorden nou de herhaling van... Wat is dit voor vaag, joh? Toets 2, om terug met 1 te spreken, toets 3, om te wissen, toets, 3. toets 3. 4, om verder te gaan met het inspreken van uw bericht, toets 5. toets 5, om een terugpeldnummer in te stellen, toets, toets het op... zijn ja, heel ja, veel lijnen door elkaar, nu. Blijf dat mijn nummers doorkrijgen? De verbinding wordt nu verbroken. Heel vaag, dit. Heel vaag. Hallo, meneer Kristina. Kijk je, je boodschap en door in de vrouw, of je kunt mobiel proberen. 06 34 vijf 50 Dit is een grapje. Dit zijn, die kerel die nept en, ons 5. zo hard. Bedankt. Nou. Jeetje. He he. De rustkeert weer. Volgens mij is hij er klaar mee. Zijn, zijn jullie er nog? Ja hoor. Wat was dit voor vaags? <lacht> die kerel die net ons keihard. Ja, dat was, ook, uh... dat was echt heel raar. Ja, Skype is sowieso. Raar. <lacht> maar we ik wel? hoorde echt een echo van een paar tellen daarna of zo. Nou ja, ik hoorde het nog wel een keer terug in de, in de opgenomen versie, zeg maar. Um, ja, hebben jullie nog verzoekjes voor de muziek of zo? Of willen jullie het uh, nog ergens over hebben? Doe maar een muziekje. Um, ja, deze gewoon doen. Uh, Poepa Jim met International Farmer. Volgroom. Maken van Check One. Huh. Voor al gang just mokan. Miteria. Let's seem similar farmer. International farmer. Growing its own.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 on the corner of the dealer, when a helicopter catch a dealer, wow. smoker has to become a farmer. International, international, international farmer. International, international, international. Me tell Poepa Jim, International Farmer. En ik, ik kon het misschien verkeerd verstaan, maar had jij nou nog zeg maar ook een, een, een, een nummer waarvan je zei: van die uh, per muur? Uh, nee, nee, ik had niet van die. Nee. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee, ik dacht van, ik, ik was even te snel met het inzetten van het muziekje dat je er ook een had. Ja, maar... okay. ja, was prima. toch? Oké. Nou, um, ik zat te denken, ik heb ook nog een fragmentje klaarstaan van, uh, zeg maar, uh, QFF op radio Veronica. Dat was even een uh, stukje afwisseling. Um, zullen we dat gaan luisteren? Ja, gewoon maar in. Dat ja, is prima. Uh, ja, ja, prima. Dan uh, hebben we dat ook weer gehad. Um, even kijken. Ik heb hem hier klaarstaan. Ja, uh, het mysterie van de E. coli komkommers. De Wij leggen ze voor aan onze eigen Men of Mystery. Van de E.coli-komkommers. op zijn website Quo voor te vinden als je QFF intinkt inti inti inti bij uh, Google. Ja, daarop behandelt hij allemaal dingen die mysterieus zijn. En hij probeert het altijd een beetje te verklaren. Soms is het een complot, soms is het uh, ja, wat meer mysterieus. Dan is het uh, weer politiek. Maar nu heeft het toch een beetje te maken met... Uh... Maar voordat we dat inleiden, eerst even vragen wat de geboesttoestand van uh, onze Bafemet uh, ja, is. Bafemet, ben je ja. daar? He? Ja, ja. Ja, ja voor diegene die zichzelf heeft maar voor mij nog een leven? Ja, want hij houdt ook van voetbal. En hij heeft zojuist zijn clubje op een glimielige wijze... de Europese uh, uh, ticket uit, uit handen zien uh, gera laten geraken. Uh, want uh, op het afgelopen donderdag verloren jullie met 5-1 in de Haag. Vandaag pakten jullie draag met 5-1. En uh, zojuist uh, toch nog eens op strafschoppen verloren. Ja, nou, ja, dat is niet anders, hè. Het is een spelletje. En, nee. uh, spelletje. Het is wel zuur als je vijfde wordt en ja, je, je krijgt wel geen Europees voetbal. Nee, maar... Niet te geloven, die Matafs, die scoren dan nog een penalty in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. En hij moet dan ook de laatste nemen in de strafschoppenserie en die mist hij. <lacht> ja, op de lat. Hoe <lacht> krijgt hij het voor elkaar? Hey, um... Geen wonder in ieder geval. Nee, dat is geen wonder, dat, dat is geen mysterie. Even iets anders, ik moet het muziekje even, even aanpassen. Want uh, het houdt ons wel bezig momenteel, die e hack uh, ...bacterie. bacteriën um, Die, uh, die, die, die, die uh, zitten uh, momenteel... Com ...in komkommers wordt uh, gesuggereerd... ...in Noord-Duitsland. En uh, dat zou een zending zijn uit uh, Spanje. En ik riep ik, uh, gisteren tegen Loes... ...wat een slap verhaal. De, die, die dingen die zouden van een vrachtwagen zijn gevallen... ...en toen weer uiteindelijk toch de verkoop ingegaan. En nou is uh, uh, half... Uh, uh, ...goed, heel veel mensen in, in het noorden van Duitsland... ...hebben daar last van. en uh, Sommigen hebben het helaas het dat leven moeten laten. Er zijn doden te betreuren ja. helaas. Nee. Dus, dus met uh, uh, jij, jij bent de man die uh, mysteries vaak oplost. Die uh, eigenlijk in al dit soort zaken duikt. Je hebt een netwerk van mensen die, uh, die jou daarover kunnen informeren. Kan, kan je ons iets meer over vertellen? Uh, uh, ja, ja, ja. Dus in, in plaats van biologische komkommers kunnen we spreken over ecologische ja. uh, komkommers. Ja. Eh, ja, de dingen die, die zouden besmet zijn met, de, met een E. coli-bacterie. Ja. En die E. coli-bacterie die zorgt ervoor dat mensen resistent worden. Ja. Op het moment dat ze bijvoorbeeld griep krijgen, dat ze resistent worden tegen een, een remedie, maar ook bij andere ziektes, eh, dan heb je geen weerstand eh, en dan werkt antibiotica ook niet meer. Nee, maar ik heb begrepen dat de, die bacteriën zit uh, standaard ook in, in de menselijke DNA, in, in, het, in het systeem. dus ik heb begrepen ja. dat het wel aanwezig is, maar dat dit een variant is die, die, die veel plaats in de zin heeft. Ja, je zou kunnen spreken van een gemuteerde vorm. Ehm. Oh. Um, hij, hij, hij is zeg maar door. Ja, wij wij, wij, wij mensen ontwikkelen ook van alles: bestrijdingsmiddelen. Um, en, en daardoor passen ja, bacteriën uh, zich ook op basis van, zeg maar, e evolutie passen ze zich aan in een leefomgeving. En bacteriën zijn, zijn zeg maar, ja, microbische wezentjes die. Um, als, als, ja, zij staan echt bovenaan als je kijkt naar, zeg maar, um, als je het zou rangschikken, uh, dan, dan, dan zijn zij zeg maar de nummer één qua aanpassen en, en zij kunnen zich vrij snel... Uh, aan een, aan een, uh, ook aan een medicijn, dus aanpassen, maar ook aan nou, bijvoorbeeld giffen. Die, die ja. uh, gifsoorten die wij mensen in de natuur brengen. Ja. En, en daardoor wordt zo'n oh, ja die kan dus levensgevaarlijk worden. Uh, je je immuunsysteem dus, uh, uh, heeft daar problemen mee, want die heeft zoiets van: uh, daar kan ik niet tegenop. En uh, ja. daarom krijg je, je uh, alles dingen, bloedingen, van darmen uh -huh. en, en, en dat soort zaken. Um, nou, nou is het zo dat een tijdje terug ook veel is geroepen over uh, kippen... waar veel antibiotica in wordt gespoten. Is er, is er een verband tussen die twee dingen of niet? Uh, ja, ja, ja, ja, jij bedoelt op die, die kippen die inderdaad worden volgespoten met uh, zeg maar hormonen... en dergelijke, waardoor er dioxine in... Um nou, bijvoorbeeld het ei komt. Nou, niet of helemaal. Het kip, ook, ook, ook, het het feit dat, ook het feit dat ze antibiotica spuiten. Dat ze dus die beesten ook uh, proberen te weren tegen uh, uh, uh, ziekte in, ja. in die grote ruimtes. En dat daardoor dus ook ons lichaam, door te eten van veel kipvlees... Uh, ook uh, uh, uh, problemen gaat krijgen met, met, met het immuunsysteem. Ja klopt, dat, dat is eigenlijk, ja, tenminste er zijn veel mensen die, die daar weer spreken van een soort conspiracy van de, uh, de, de, de vleesindustrie. Tegen de biologische vlees, uh, uh, zeg maar, het, ecologisch uh, een fijn stukje vlees. Uh, want steeds meer mensen stappen daar toch op over. Die willen uh, dat een dier in ieder geval fijn geleefd heeft, alvorens het wordt omge, omgezet in een stukje vlees. Ja. En um, ja, men, men, men, men denkt daarbij uh, dus dat het een onmogelijk complot zou, zou, zou gaan. Maar hoe, even, moet ik dat zo zien dat die, uh, die, die oorspronkelijke voedselindustrie denkt van... shit, daar gaat die winst uit onze handen. Laten we het eens even lekker zuur maken voor die biologische industrie. Zodat mensen dat, geen biologische dingen meer kopen. Is dat ja, wat er afgelopen? zijn mensen die dat, die dat dus uh, ook, ook echt bevestigd hebben. Uh, die uh, jarenlang gewerkt hebben in de voedselindustrie. Ja. Die dus echt uh, aangeven van, ja, het bestaat. Uh, we beïnvloeden op een actieve manier. Ik bedoel, er zijn een aantal hele grote spelers op die voedselmarkt. Uh, zo heb je hetzelfde dus nu met groenten. En daarom zijn er ook mensen die neigen naar het feit dat het mogelijk wel eens een opgezet uh, vooropgezet iets zou kunnen zijn. Oh. Dat deze komkommers Want uh, uh, heel veel groenten uh, binnen de EG, daar, de, de Europese de Unie heeft een akkoord getekend ergens vorig jaar ja. en dat akkoord uh, verplicht uh, supermarkten indirect om uh, groenten te gaan verkopen die uh, door een bepaald uh, concern, in dit geval het concern heet Monsanto, ja. uh, zijn gemanipuleerd, uh, genetisch gemanipuleerd ja. en doordat wij weer genetische groenten gaan eten, uh, men weet eigenlijk niet, men kent de lange termijn effecten daarvan niet. En, en ja, daardoor zijn groenten worden wel mooier en beter... En, maar dat is allemaal in het voordeel van ja, de, de, de voedselwarenindustrie. Ja, maar kunnen we nog wel vertrouwen wat we in de supermarkt dan kopen? Want hoe we, ja, je ziet een appel, die ziet er mooi uit, dan denk je, ah, gezond. Maar het kan ook juist een teken dus zijn dat die uh, helemaal bewerkt is... en juist ongezond is. Ja, nou, wat, wat ik, uh, wat een trend is, is dat uh, veel mensen teruggaan naar, zeg maar, echt, uh, ja, oorspronkelijk gekweekt fruit op traditionele wijze en ook groenten. En je hebt op de markt, zie je overal van die. Ecologische groentensteentjes tegenwoordig al staan. waar je groente en fruit kunt kopen. Maar ik woon dan in een, in een, ja, in een vrij kleine stad. Uh, op het platteland. in ja. de zin van om ons, om ons heen ligt vrij veel platteland. En daar zie je ook echt in dorpen. dat mensen wel meer neigen naar het kopen van groente en fruit bij de boer. Ja, in ja. plaats van bij de supermarkt. Ja. Ja. Dus dat is in ieder geval iets wat je zou kunnen doen. Om ja. in ieder geval uh, zeker te weten dat je gezonde groente en fruit naar binnen krijgt. Leuk vond ik wel dat uh, mevrouw Schippers, onze, onze minister in dit geval... die hierover gaat, zegt tegen mensen... wast u vooral het groente en fruit erg goed... He? ja heeft dat wel zin dan, weet je? Zo'n zo bacterie krijg je dat eraf met een, uh, met een beetje water ja, maar, maar, maar en, uh, Even poetsen. Uh, ja. Ja. Ja. ja, nou, als inderdaad een groente uh, behoorlijk aangetast is, dan, dan wordt het vrij lastig om dat met water uh, eraf ja. te ja, krijgen. Maar, maar goed, ja. als ik het dus goed begrijp, is er dus uh, een, een gedachte dat, dat dit uh, vooropgezet zou kunnen zijn. Er zijn mensen die daarvan spreken. En dat heeft ook te maken met het feit dat voor de, zeg maar, de meeste nieuwsberichten naar buiten kwamen, is er vanuit de Amerikaanse ambassade in Berlijn naar alle Amerikaanse zeg maar, in Duitsland residerende burgers een e-mail e of een brief gegaan waarin werd gewaarschuwd om helemaal geen groenten en fruit te eten. Nee. Nou, een eh, kopie echt... van die e-mail staat trouwens ook op onze website. Oké. Okay. Ook dat nou, we, gaan, we gaan er even een linkje naar maken. Uh, dan kun je inzien via V als je Twitter hebt. Maar, maar kunnen we nog wel rustig uh, eten kopen in de supermarkt? of uh, moet het Ja, hoor. Je, je, je, kunt, je kunt best. Een, ook in de supermarkt kun je best bewust. Uh, zeg maar. Uh, per, op een bepaalde manier groente en fruit kopen. Op een verantwoordelijke manier. Uh, en ja, misschien is het verstandig om, om in ieder geval de komkommers en tomaten een tijdje te laten liggen. Want daar zou het om gaan. Oh, die vind ik juist zo lekker. Ik denk ja, dat, dat, dat, is vol, echt... dat is. we op een volksstuintje. Komkommers en tomaten. Nou, dat was weer een van de vele fragmenten van Radio Veronica met uh, QFF. Jullie zijn er nog, uh, heren? Uh, ja, ik heb ze ja. even afgehaakt over de komkommers, zeg maar. Wat zei je? Ik, ik was even afgehaakt. Nee, ja, ja, dat snap ik. <laughs> en, maar ja, je moet toch wat doen. Zijn er onderwijs? al komkommers met die ebola? Ebola-komkommers. Ebola-komkommers. We moeten even bellen met Hans. <lacht> Misschien weet hij het. Ik vind nee. ja, Proberen, ja ja. Uh, ja. ja. Van die dingen dan. Ja. Nou, jullie verder nog iets bijzonders te melden. In deze 46ste episode. Uh, nou, nee, ik heb eigenlijk nooit wat bijzonders te melden. Jij, toch zo? Nou, dit moment niet echt. Nee, ik, ik eigenlijk ook echt niet, zeg maar, niet meer. Ik, uh, ik, ik ben ook al klaar mee. mee het duurt al vier uur, deze oder, podcast. Wat, uh, ik ben al vier uur of zo, nee, wacht, bijna vijf uur aan het opnemen. Ik vind het wel mooi geweest, ik ga zo nog een film kijken. Ik start uh, de eindtune gewoon. En... Heb je Lucy al gezien? Wat zeg? Lucy, heb je die al gezien? Nee, goede film? Oh, dat film? is wel een goede film. Lucy, oké. Okay. Ja. Kun je ja. in het kort omschrijven waar het ongeveer in grote lijnen over gaat? Uh, ja, dat kan ik wel. Nou, het is een beetje... Uh, Spoiler alert! Ja, ja ik okay. moet er niet... Oké, maar dat maakt niet uh, uit. Nou, het, um, uh, het, het is een beetje Matrix-achtig. Dat is uh, dus een of andere doop uh, is, is gemaakt door iemand. En, uh, even even achtergrondmuziekje, vertel. En die, die, uh, die doop die, uh, die gaan ze dan smokkelen door uh, mensen open te snijden. En, en die doop dus in uh, mensen te verstoppen. En uh, zij wordt dus uh, slachtoffer van... Uh, als uh, als, als uh, smokkelaarster, zeg maar... Okay. En dan uh, ergens in het uh, proces uh, wordt ze in elkaar geschopt en gaat die zak met dopen uh, open. En uh, dan gaat haar uh, hersenfunctie naar uh, 100%. Door al die dopen. Dus ze krijgt een OD. Op, uh, huh? Ze krijgt eigenlijk een OD, maar daardoor gaan haar hersenen volledig functioneren. Ja, dat is wel op neer, ja. Ja, ja. ja. En dat heeft dan weer bepaalde gevolgen, zeg maar. Klinkt wel spannend. Ja, het is een, een goede film zonder pis- en scheidmomenten, ja. ja. Oké, okay. en uh, wie zijn de makers, of wie is de maker van de film? Weet je dat, toevallig? Geen idee, geen idee. Oké, okay. nee, kon zijn. Ja. Ik heb een of vage versie op internet uh, gezien. Dat zijn vaak de beste. Uh, Ik... Ja, dit was wel een hele vage, maar... Uh... Dat mij heel om het concept. Zeg maar. Ja. Dat film. Ik heb laatst gewoon oude ouderwets gekeken naar Bill en Ted. Die Adventures of Bill en Ted. Het zegt me niks. Ja, het is echt heel slecht met Keanu Reeves uit de jaren tachtig. Twee van die gasten met lang haar van die rockers die in een telefooncel door de tijd gaan reizen. Aha. En ze zeggen echt ongeveer tachtigduizend keer: Yeah, dude. Oké. Okay. Maar ja, ja er spiegel. zaten ook wel weer hele grappige dingen in. Dat ik denk van nu, want die film is uit 89, En als ik dan terugkeek, dacht ik van: oh ja, oh, dat, is, dat is dan wel weer grappig en typerend voor die tijd. En dat had ik in die tijd niet gezien. En dat zie je dan nu wel. Maar ja. nou, verder geen noemenswaardig goede film of zo. Nou, Jij die je maar zo. Sowieso, vind ik. Noemenswaardig goede films. Klopt. Ja. Toch zo nog goede films gezien? Ik niet. Ja, behalve die Lucy dan, dat vond ik wel een. Uh, ja, die kan ik wel aanraden. Maar toch uh, zo, jij? Nee, de hele tijd niet. Oké. Okay. <tie> nou ja, ik zou zeggen, mensen, doe je ogen dicht. Kijk dan naar de binnenkant van je oogleden. Dan zie je allemaal felle kleurtjes. En dat is een nieuwe film. Uh, hoe, <laughs> hoe gaat het trouwens met je boeken-serie, uh, Een kauwhoofd met haar erop. Je bent nu bij deel 2, toch? Bij deel 17 Deel 17? Ja, ah. ja, ja, ja. ja, ik had het gisteren even over deel 1 Je memoirs die je geschreven hebt In uh, een kaal hoofd met haar erop En ik heb het ook nog even ja. gehad over deel 2 Kale koppen met haar erop en, uh, Ja, interessant Dus ja. je bent al bij deel ja. 17 Deel 17 nee. Ja. Kijk nou, voor de uh, luisteraars die geïnteresseerd zijn, even naar Bol.com of naar uh, Amazon. En dan zoeken naar de boeken met uh, een kaal hoofd met haar erop. Een kale kop. Ja, een of een kale kop met haar erop. En uh, van de welbekende cijfer per meter 0. Ja, te vinden op veel. Amazon en op Bol.com. Bol, ook met haar erop. Ja, een bolle kop met haar erop. De kom. Ja. Uh, de eindtune mensen bedankt voor het luisteren uh, mijn naam is met. Uh, uh, ook te horen waren Pemutter en Toxopeus ik geef het woord aan hun, bye bye tot uh, volgende week ja tot de volgende keer, hoi nou, nou tot de volgende keer, bye bye ee ee About, and here we do, with you? I just joke, you know, Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed. QFF Radio 666 It's not what you think it is. No, it's not. Really. QFF Radio 666 It's all about information.